Els heeft gewonnen. Ja. Ik, eh, ik zit hier met uitzicht op een uh, mooi beekje, een bruggetje. Water stroomt. Ah, geen storing, storing. Hallo Gerrit-Jan. Ik zal het water een beetje... Eh, even een beetje de bo ik zal vragen of ze de sluis een beetje dicht draaien. Tja, het, het is water hè. Gaat overal doorheen, als men lang genoeg duurt, dan uh, de, de dikste stenen heen geslepen. Ha! Ja! Hallo? Dit is Ridder Radio. Zat daar? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat, uh, jullie wel, hè? Maar je zit toch niet in giethoren? Nee, maar het giet er wel. Toen het heel erg groot in Horen Toen dachten ze aan Giethoorn Zandzakken voor de, Is ook een nieuwe oplossing voor Een soort met water te vullen slang Wie had daar nou aan gedacht Je maakt gewoon de zandzak van water Fantastisch ja, Dat scheelt een hoop gezeur joh. Dat werkt echt dat werkt. Je hoeft al dat zand niet mee te nemen Want dat water dat, dat komt eraan Dus dat hoef je alleen maar in die andere, andere oh. slang te pompen Zou ik maar zeggen ik heb het zelfs gezien met zakken al, en dat werkt ook. Ja, dus Vroeger had je van die melkzakken. Ja. Ken je dat? ja, ja. Nou, dat hebben ze dus ook groter. En als dan het water weer zakt, dan laat je je dijkje je weer leeg. leeglopen. Ja. Aha, briljant. Echt, uh, heeft een tijd geduurd, hè? Dus je gewoon uh, een paar duizend jaar evolutie, en dan ja. maak je toch uiteindelijk als mens van een zandzak een waterzak. Ja, dat weet dus wie weet... En ze liggen heel stabiel ook. Wie weet wat we allemaal nog weten te bedenken... ...de komende 2000 jaar. Hey Nico. Gerrit Jan, zie ik daar. Emilio, Els, Dredd, operator. Ja, ja, ja. Dat water is wel... Het, is mooi... Het zonnetje schijnt erbij. Een relaxing uh, waterfall. Het is wel acht uur. Ik weet, ik, hebben jullie een beetje de tijd? Ik ga er wel even voor zitten. Geen uh, probleem. Ik ga er voor zitten. Tot, nog heel even. Dus Om even. We gaan, dat gezeur, dat gezeik over die drugs. En Johan Meines die zou graag een keer aanschuiven. Ja? Maar hij had vanavond nog geen tijd. Oh. Het is nog een beetje. Nou, doe dan maar. Uh, we zullen er niet in springen. Nou, dan doe maar dan die water te ja, dijken van watersak uh, Els. Kan een we. lange slurf. Stevig. Vullen met water. Neerleggen voor de deur. Steentje. Er zit daar wel daarboven een rotsblok los. Zag ik laatst. Ja, die kan dat, zo vallen. Die vallen. kan wel in het water vallen. Dat, ik weet niet of we daar op... We Gaan we aansturen? Oh, we kunnen erop wachten. Het duurt nog een uur. Oh ja, dat zit verderop inderdaad. In die opnames. Hè. Dan uh, klapt die omlaag. Zo zat dat. En hey, nou, dan wil je het weer verwaaien. Eh. Ja. Yeah. Eh, Laten we dan gewoon een uh, spreekwoordelijk steentje in het virtuele water gooien. En dan uh, zeggen we gewoon zoiets van. Uh, uh, Zeg maar iets um, Ik doe nu de nieuwe Edna uh, uh, Hij gaat Een beetje daar komen hoor Want, ik vind, uh, De vragen worden natuurlijk steeds lastiger Dus hij Komt ook nog uiteindelijk een keer Een paar minuten uh, uh, uh, uh, uh, En dan van de uh, uh, uh, Kasteel uh, We hebben allemaal zijn mooiste opmerking ja. Van afgelopen week Vind ik nog steeds dat we, we gaan helemaal geen nieuwe wet maken want criminelen die overtreden sowieso de wet. Kijk, en dat, dat had hij beter bij allerlei andere wetten, kan hij zich dat had beter hij, Had hij beter eerder aan kunnen denken, want ze hebben al zoveel wetten gemaakt om te overtreden. Ja, ja, ja. iedereen een overtreder. Ja, ja. wat dat betreft, ik geloof dat uh, ons art... daar nou net een steur hè? Ja, die, die ging. Ik zag hem. Hey. Ik zag hem. Hij ging er wel mooi Plux vandoor. Hè? Zo, maar het was wel een mooie. jo, ja, jo, ja, jo, jo, Ja, ja, ja. Het schijnt dat... Uh, dat hij dus gewoon toch die gemeente die graag een beetje vooruit willen... Weer eens uh, duidelijk heeft gemaakt... Uh, van dat doen we niet. Ja, dat was gisteren. Yeah? Dat, uh, ja, dat is te gek beroepen. Geen enkel, geen enkel uh, valide argument heb je daarvoor nodig. of zo. Goh, ja. geen zin in nog op nog het in een eitje. Heb je ook die hele mooie antwoorden gezien die hij gegeven heeft op de vragen? Die gingen over coffeeshops en toerisme. Die combinatie daarvan. Nee, dat, uh, dat wordt leuk. Oh, die is ook net, net gepubliceerd. Die, die is ook erg leuk. Vooral omdat hij daar... Met de overlast komt hij er niet helemaal uit waarom het overlast is. Dus dan gaat hij over de parkeerproblemen. Uiteindelijk mond de, de overlast uit in parkeeroverlast. is... Dus teruggebracht tot parkeeroplast. Kijk, ja. dat vind ik dan wel weer. Ja. Ah ja, dat is dan nog uiteindelijk een soort uh, fair. Want dat is natuurlijk eigenlijk altijd het probleem geweest. In de zin van, in Maastricht waren de klachten uh, grotendeels omtrent de drukte. Ik bedoel, uh, de, de shop, de klanten, er is in wezen niemand bij gebaat om elkaar de hersens in te slaan. Behalve was het een soort... Uh, Uitverkoop is waar je inderdaad de laatste bent die nog uh, de, de bijenkorf hoofdprijs kan grijpen. Dan willen ze elkaar nog wel eens letterlijk in de haren vliegen. Maar op zich, uh, ja, die auto's, hè, ik bedoel, het is uh, in iedere oude stad, uh, zou ik maar zeggen, is dat een probleem. In Los Angeles wat minder. Maar daar is dan ook zo ruim opgezet, uh, zou je kunnen zeggen. Maar ja, dat gaat niet goed, uh, gaat niet goed samen. En wat dat betreft was de oplossing in Terneuzen prachtig. Maar dat mocht ook weer niet van nee, de justitie. Nee, nee, nee. Van nu bent u wel een beetje te voortvarend bezig. Dus wat dat betreft, uh, wij vragen ons soms af waar justitie nou eigenlijk mee bezig is. of zo. Van, uh, want wat is me daar een uh, wonderbaarlijke puinhoop. Uh, dat, uh, dat is niet prettig, zullen we maar zeggen. En het gaat om veel. Ja, laten we in ieder geval, wie was dat ook alweer? Wie, wie zat er ook alweer in die veiligheids, uh, Veiligheidscommissie Veiligheid? Dat was Pieter van Volhoven. Pieter van Volhoven, ja hè. Die doet toch de Commissie Veiligheid? Ja, ja, ja. Die is voorzitter van de Commissie Veiligheid en die, die, die vindt ook dat het uit elkaar moet, het Veiligheid en Justitie. Zij ja, die, dat, die, dat, die, dat, zei die uh, justitie? gisteren nee. zei die dat. Hij twittert ook tegenwoordig. Nou. Pieter van Vollenhoven. Check het even. Twitter van Vollenhoven. Twitter @vanVollehoven. van Vollenhoven. Ja, ja, ja. Nou ja, maar het is toch leuk dat zo iemand zich daar toch ook druk over maakt? Ja, Vind ik. Ja, ja, natuurlijk met, als, uh, met die commissie voor uh, is het? rampentoezicht en veiligheid en zo... Ik heb natuurlijk toch een paar keer de eerste gang gezeten om te zien hoe op een waanzinnige manier dingen niet worden aangepakt of opgelost. Dus wat dat betreft kan ik me er een beetje wat me voorstellen. Oké, er moet even een virtuele teddybeer geanimeerd worden. Virtuele teddybeer. Ja. Dat zijn de beste, hoor. Je kunt ook legaal gewoon steur kweken, hè? Dat kan, ja. ja, ja. Je kan dat gewoon maar... in het tuincentrum kopen, trouwens. Maar Alleen ze worden wel heel groot. Dat, dat zou eigenlijk afgelopen. Ze willen dat je geen dieren meer in de dierenwinkel kan kopen, hè? Nee. Nee? En ook niet in de, in de, in de bouwmarkt en zo. Waarom niet? Waarom? Om impuls aankopen tegen te gaan. Je neemt toch niet in impuls een konijn mee? Jawel, dat doen mensen wel. En dan krijg je van die mensen die dan ook nog hevig verontwaardigd... Uh, ...ergens bij het asiel aankloppen. Want ze hadden toch een mannetje en een vrouwtje gekocht. Of nee, ze hadden twee vrouwtjes gekocht. Ze hadden nou opeens een nest met kleine konijnen... Dus uh, wat doen we ermee? Nou, draaien ze maar de nek om, maar dat doen ze liever niet zelf. Dus allerlei problemen. Impuls aankopen. Ja. Goed vlees hoor, beter als een konijn ja ja, ja, ja maar ja, daarvoor mag je ze dan weer niet in de dierenwinkel verkopen. Maar ze wil dus uh, een serieus voorstel om dus uh, geen dieren meer in de dierenwinkel te verkopen. Misschien moeten ze ook geen... Uh, verzekeringen meer bij de verzekeraars verkopen? Bijvoorbeeld. We huh? hey, worden gebeld. We worden, oh, worden gebeld. We oh, oh, worden gebeld. Oh, oh, oh. Kijk, in ieder geval uh, de inderdaad. De doen ook al niet meer aan geld. Stur, oh. wordt, stur wordt inmiddels getild in Nederland. En uh, die doen ze speciaal voor de kaviaar. En dan, zo, dan uh, ja... Er is in Nederland een kaviaarkweker. Hey, hey, hey, hey, hey. Ja, oké, okay, moment. Ja? Ja, ik hoor je de vette. Ik hoor hier nog niks. Ja, komt eraan. Moment Gerrit Jan. Ja, rustig. Je bent wel heel zacht, maar dan zo meteen. Ja? Ja. Oh. ja. Ja. Kijk, uh, <laughs> kijk, kijk, kijk, kijk. Het werkt. <laughs> welke rivier is het eigenlijk? Ik heb een echo. Oh, Ik een had idee. een echo. Oké. Okay. Ja, dat. Uh... <laughs> maar in ieder geval, welke rivier uh, die je nu hoort? Ja. Ja, wij staan hier ja, ergens in de Ardennen bij een, een of ander kleine stroompje zo tussen uh, wat rotsblokken. Ah. Het is best wel koud hier. Ja, ja daar is dat Guus. Maar de, de, dit was in Thailand. Ah, Pembok Valspij. Ik wou zeggen, het klinkt niet als de IJssel. Nee, Als de IJssel zo klinkt, dan uh, moet je je wel uit de voeten maken uit <laughs> Nederland. <ja. laughs> maar daar hebben ze dus een op optie voor, een mogelijkheid om daar weer dijken in ja, van water ja, te maken. Ja, ja, ja, ja. Misschien ja. tegen die tijd kun je beter die zak opblazen zonder water en er gewoon bovenop gaan zitten. Dus al, dit kan ook. Dan kan krijg dan je gewoon zand... de waterbedeffect. Precies. Weer. Dan kan je ja. er gewoon een zandzak van. ken ik dat ook van? niet? Maar Pembok uh, Pembok vol. Oeh. Oké. Op een of andere vreemde manier krijg ik, het, uh, krijg ik jullie niet zachter. Jullie klinken nogal hard in mijn oren. Ik heb de koptelefoon op. Uh. Kunnen jullie daar wat aan doen? Ja, dat we zou hier moeten zachter kunnen, zachter maar dan moet we een ander schuifje... ...en dat hebben we niet op deze. Maar we kunnen, dan kunnen we toch ook heel zacht. We praten. We gaan gewoon heel zachtjes praten. <laughs> Hallo Gerrit-Jan. Hoor je ons nog? Jazeker. Oké, okay, nee, dat gaat niet. het zo goed? niet te hard voor je fijngevoelige oren? Ik, ik, ik weet al een andere oplossing. Zo. Kijk. En een paar servetjes tussen de oorschelpen klemmen. Ook dat, nou, maar wij zijn uh, altijd zo enthousiast. Ik heb de oordoppen nu op mijn schedel. Jullie resoneren oh. via mijn schedel. Uh. Dat uh, spannend <lacht> okay. project. Ja ja ja, ja, ja, ja. Maar goed, uh, meneer Van der Steur, hij is alweer aangehaald, hoorde ik. ja. Yeah. Ja, ja, we zijn, we zijn ja. iedere week bezig met die man. Ja, ja, ja. Die man is... hoort ook iedere week met ons bezig te zijn, hè? Maar naar aanleiding waarvan zei hij nou ook dat het zit... Oh ja, dat was toch met die, met die kastjes in de auto. Dat ja. je kon zien dat er, dat er een Alma Gent aan kwam rijden. Hè? Precies. En dat ja, gaan ze ja, ja. niet verbieden, daar gaan Duidelijk. ze ook geen wet voor maken. Want criminelen dat... die overtreden toch de wet. Maar dat is toch ook van toepassing op, op wiet kweken. Je ja, kunt het wel verbieden, maar ze doen het toch. Dus doen we het maar niet. Ja, maar het is gewoon zoiets van... Kijk, als jij een wet maakt... Dan, dan heb, volgen daar vaak ook allerlei verboden uit. en Wat ja. weer maakt... Dat je dus criminelen maakt. Kijk, in de Tweede Wereldoorlog waren joden criminelen... En homoseksuelen waren criminelen... En zigeuners waren criminelen. En... Uh, in andere tijden waren weer de katholieke criminelen en toen waren in sommige landen zijn er weer de protestanten de criminelen. En dat is allemaal, ja maar door een menselijke wet is dat veroorzaakt. Zo kun je de wereld echt zo gek maken als dat je zelf wil. Nou dan mag ik constateren dat de wereld behoorlijk gek is. Dat kun je wel zeggen, ja. Dat, ja. <lacht> nou, hoe gek wil je hem hebben? Nou, niet veel gekker hoor, eerlijk gezegd. Veel. <laughs> Wij gaan om vrede te maken. Gooi je ook bommen en zo, dat soort dingen. Dus. Ja. Maar uh, jullie zijn gisteren naar een leuke bijeenkomst geweest. Want ja. ik, hoorde, ja. ik, ik hoorde nog net dat Johan Meijnes wel goesting heeft, maar niet kan. Ja, ja helaas. Maar die was, er, die was er niet gisteren, by the nee. way. Dus oh. het was op zich het was niet heel druk. Het was een bijeenkomst dus van mensen met... Uh, idee, interesse voor uh, hè, wat zijn de mogelijkheden van, uh, ik zou maar zeggen, Cannabis Social Club. Of op in geval, het kweken. Om op die manier in een soort van uh, gezamenlijkheid met anderen eventueel, hè, dat aan te pakken, de kweek bijvoorbeeld. Uh, dus... Uh, ook, eigenlijk, ook wel mensen met, uh, met heel specifiek de, de kijk op uh, de medicinale toepassing. Dus er komen echt ook mensen in de zin van. die, die zijn niet gefocust op de, de cannabis. vanuit dat uitgangspunt. van dat ze eigenlijk allang een recreatieve roker zijn of zo. en we willen dat zelf gaan doen. Maar echt mensen die vooral, uh, ik zeg, zal maar zeggen. op dat pad gekomen zijn door dat dus. Het verhaal van de olie toch wel, uh, ja, dat is sterk. En uh, ja, als de mensen echt goede olie hebben, dan zijn de effecten ook uh, toch wel uh, enigszins uh, duidelijk. Uh, die, kunnen niet zomaar, die gaan niet zomaar langs je heen, zal ik maar zeggen. En dat, uh, dat, dat heeft dus een hele sterk... Uh, ja, van, van, dat, dat versterkt zich gewoon ongelooflijk. Mensen vertellen dat elkaar. Dus je ziet nu hoe allerlei mensen dus in wezen toch wel helaas een beetje misleid worden met uh, uh, CBD-olie. Uh, waar ze dan eigenlijk heel te veel voor betalen. En veel te veel mij. van verwachten ook. En ook veel te veel van verwachten. Aan de andere kant heb je dus toch uh, mensen die dit heel anders oppikken. En die snappen van joh, voor een goede olie... ...is het eigenlijk nog veel belangrijker... ...dat je goed weet wat het is... ...omdat je dus bij het maken van de olie... Het ...ook maakt dingen... ...maakt een concentraat. Ga, precies, dus. gaat concentreren. Dus daar hè, kwam ook weer naar voren... ...heel duidelijk toch... ...en daarom zeg ik het hier ook maar weer gewoon... ...van uh, de, de waarschuwing van... Uh, ...maak geen olie met alcohol. Uh, ...dat is dus een soort industriealcohol... ...is in het beginsel veel goedkoper... ...dan ethanol, ...want ethanol ...als zodanig, daar zit belasting op, want je kunt het drinken... Uh, ...maar de isopropiel alcohol verzorgt ook toch een soort van residu ...die wellicht in de isopropiel alcohol als zodanig... ...stel dat je een, een drankje zou mixen met een paar procent isopropiel alcohol, mm, ...nou ja, dat zal niet het gezondste zijn... ...maar dan is dat nog allemaal heel weinig... Op het moment dat je zoiets gaat uh, indampen. Dan ga je dus dat wat daarbij zit. Dat dampt later uit. Dus, dus, dus is. ga je de concentratie verhogen. Dus uh, niet doen. Uh, van, uh, maar er zijn dus mensen die heel goed inzien. Dat uh, ja, voor de olie. Voor dat gebruik. Het eigenlijk nog, nog veel, veel meer wezenlijk uh, is. Dat je echt zeker weet. Dat de kwaliteit een beetje oké okay is. En het liefst eigenlijk ook. Buiten gekweekt, omdat dat veel uh, completer is in het spectrum van de cannabinoïden. En uh, die dus uh, daar uh, aan de slag uh, gaan, uh, dan wel uh, uh, eh, zelf het kweken en de olie maken. Of op andere wijze een beetje een geschikte uh, cannabis vinden en olie maken. Maar echt puur gefocust op het feit dat er zoveel vraag is uh, vanuit, uh, ik zou maar zeggen, de patiëntenhoek. Maar waren het hoofdzakelijk mensen uit, laten we zeggen, de, de, de medicinale hoek die daar zat? Nee, nee, nee, nee. Nee, hoor, niet alleen. Er was ook, een, was ook een jongen die, die dus uh, uh, inmiddels uh, wat met uh, zaadjes bezig is. En uh, ook mensen uitlegt hoe te kweken. En kijkt uh, wat de mogelijkheden zijn om daar nog dat verder uit te breiden. Hij kwam uit Rotterdam. En uh, ook dat was eigenlijk gekomen doordat hem vaak vragen gesteld werden door mensen die hij kende. En hij dus wel wat met cannabis bezig was. En ja, die, die wil heel graag gewoon daar wat energie in steken. Ook om dat verder iets, iets mee te doen, zal ik maar zeggen. was de bijeenkomst nou georganiseerd door de VOC? Ja, volgens mij wel. Ja, ja uh, oké. Okay. Ja. En, en er komt er ook een vervolg op? Of, uh... Ja hoor, er zijn er al een paar geweest. Er zijn er al een paar geweest? Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik moet even bijgepraat worden op dat vlak. Dus uh, vandaar mijn vragen. Hey, ik kan trouwens wel beamen dat de belangstelling onder de gewone mensen, tussen aanhalingstekens, uh, groeiende is. Want ik stond vrijdagmiddag bij de Kaaskraam op de markt. En toen ontmoette ik uh, de oude slijter van, uh, van Van de Schrans, dat is een winkelstraatje in Leeuwarden. En die man die weet dat ik een coffeeshop heb, omdat ik een keer een heel leuk gesprek met hem heb gehad over leeftijdscontroles. En uh, nou ja, wij konden vanuit uh, de coffeeshop uh, zeggen, uh, wat dingen opmerken over hoe moeilijk dat eigenlijk uh, kan zijn, of hoe vervelend of hoe leuk zo'n leeftijdscontrole... En, uh, nou ja, even een beleefdheidsbabbeltje. En toen op een gegeven moment keek hij me aan en toen zei hij... Kun jij aan wietolie komen? <lacht> dus, uh, Dat kan jij dus niet, hè? Dat mag je ook niet. En dat kan je niet en je weet er niks van. Oké? Okay? <lacht> dat was ook het antwoord. Oké. Okay. Maar goed, hij, hij vroeg dat namens zijn zoon die met darmproblemen zat. En die had dus ook via, via internet en uh, op, op fora gelezen dat, dat, dat, dat de olie ook op dat vlak... Uh, een zeer heilzame werking heeft. Ja. En, uh, zo verspreidt het verhaal zich van, van, van, van de wietolie, laat maar zeggen. Dat, uh, dat gaat inderdaad een beetje buiten de geijkte banen van uh, de grote uh, media om. En blijkbaar dringt de informatie... Steeds verder door. En dat ja, is ik heb, een ik, goede zaak. Ik heb in mijn familie maar één tante die het uh, nooit uh, eens was met mijn drugsgebruik uh, en uh, enthousiasme. En hmm. die kwam uh, afgelopen vrijdag ook uh, op mij af en vroeg... Uh, Kun jij aan wietolie komen? <lacht> <lacht> Grappig. Dan ja. is het ineens toch iets anders dan die drugs, hè? Ja, ja, maar dat, dat, op zich is dat natuurlijk heel merkwaardig. Want, drugs zijn gewoon altijd medicijnen geweest. Precies. Het Engelse woord drugs. En denk maar aan ons drogisterij. Drogen in Duitsland. En uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat is inderdaad. Ik, door heroïne is toch eigenlijk ook als medicijn bedoeld ooit. Als Het wordt pijnsterig. ook nog steeds als medicijn gebruikt hoor. Ja, ja, ja. ja. Ook dat. Nee, dus blijkbaar... Dat is ja. ook de belangrijkste reden waarom de papa-verteelt nog steeds vrij is. Omdat mm. ze niets vervangends hebben. Ik heb eens een keer een heel interessant uh, gesprek gehad met een man. Die werkte bij een chemisch bedrijf in de buurt van Apeldoorn. En die produceerde dat soort uh, middelen. Voor de, voor de geneeskunde. Mm -hmm. En die vertelde dus hoe letterlijk een schip onder politiebegeleiding dan uh, richting uh, het fabriekje ging en dat er heel veel veiligheidsmaatregelen waren om, uh, nou ja, om de spullen uit te laden en uh, daar te verwerken in de fabriek. En dat ging dus ook over opiaten en, uh, ja. en dat doe, aanverwanten. Dat doen ze nou nog in het Sloterdijk, hè, doen ze dat? Ja. Slotervaart, hoe heet dat daar? Slotervaart ziekenhuis. Ja, daar doen ze dat nou en dat doen ze dan voor hele hoge bedragen. Hm. Dus, uh, ja, één e keer een dealer, altijd een dealer, ja, denk ik ja, wel. Ja. Dat zie je ook bij die medische cannabis, die wordt ook voor veel te duur verkocht. Kijk, als je ziet dat het in de Verenigde Staten en in Canada gewoon voor de helft van de prijs verkocht wordt van hetzelfde bedrijf. Vijf, vijf Canadese dollars per gram? Maximaal, ja. ja. En dat is voor ja. iedere soort. Ja. En en dat, dat is of was, je nou dat, sterk dat was... of... En ja. dat was toch minder dan 5 euro? Dat hadden we toch nagerekend? Ja, dat is minder mee... dan 5 euro, ja. Ja, dus, uh, nou. Nee, dat is inderdaad vreemd. Zodra de, aan een middel inderdaad een geneeskrachtige werking wordt toegeschreven. dan zie je dat meteen terug in de prijs. Ja, en in Nederland, of in Duitsland, hadden ze dus moeite met de aanvoer van Bedrokan. Dat ging via Vagron of zoiets, zo heet dat bedrijf. En. Ja, die leverde dus te weinig en zo, want het moest allemaal ergens anders heen. Nou is er in Duitsland iemand anders opgestaan, die zegt ik ga het zelf importeren. Ja. Dus die is naar ook al gestapt, van hé, hey, ik ben iemand anders, ik wil dat importeren, ik heb hier de papieren, ik kan het zo gaan doen, ik doe allemaal medicijnen importeren, dus dit kan er nog wel bij. En die kan het dus ook ineens voor goedkoper leveren. En dus nee. is er nou ineens voor de Duitse medische cannabisgebruiker is er ineens volop medicinale cannabis aanwezig... En het is nog goedkoper ook. En uh, nou is dat Nederlandse vaatronde. is weer heel boos uh, vanwege dat de Duitse regering dat heeft laten gebeuren. Het, Terwijl, ja, het ging toch over volksgezondheid, had ik ooit begrepen. Ja, maar het gaat ook over geld, begrijp ik. Ja, het is, uh, op de een of andere <laughs> manier wel. Alleen het is wel grappig dat er dan zo nieuwkomer dat hij dezelfde spullen in dezelfde verpakkingen van dezelfde herkomst voor goedkoper kan leveren. En sneller. Ja, dat... Het is er nou in één keer. Nu is het wel beschikbaar. Wat ik van de vrije markt weet is dat de monopolist altijd de prijs opdrijft. En zodra er dan iemand anders is blijkt die prijs opeens wat lager te kunnen. Ja precies. Dat hebben ze in Canada en de Verenigde Staten dus ook. Dat leer je bij economie? Ja, of uh, je leest eens een keer een krant. Of dat heb je zelf gedetecteerd goed, na aantal je een hebt aantijden. een marktkraam. In nou de ja, dan, je ook lachen. Kijk, kijk bijvoorbeeld naar de prijzen van, uh, een, een, een, het bedrijf bestaat niet meer, maar we waren hier in Friesland uh, op, op een gegeven moment afhankelijk van, voor onze uh, tv-signaal, internet, uh, van het bedrijf UPC. En uh, ja, dat waren ook torenhoge prijzen, terwijl, ...als zodra de andere aanbieders zijn... ...die prijzen aanzienlijk kelderen. Dat, ja, uh, ja, ja. En ik, ik denk ook dat dat... Uh, voor, ...voor de wiethandel geldt. Ik bedoel, ik, ik zou niet graag... Uh, een, ...een blower zijn in een gemeente... ...met maar één coffeeshop. Nee. Hoe mooi kun je trouwens... ...als ondernemer ook krijgen... ...dat de burgemeester er hoogst persoonlijk voor zorgt... ...dat jij de enige koffieshop bent. Het is... We hebben wel eens in het verleden, dat was nog eigenlijk in. Uh, ja, dat begon bij het PCF. En dan kregen we de vraag: van ja, hoeveel koffieshops dan? Nou ja, drie op zijn minst. Want ja, als je de één hebt en het gaat mis, dan uh, uh, ben je alles kwijt. Uh, heb je de twee, dan heb je iemand die een monopolie heeft. En met drie uh, is de kans redelijk klein dat op zijn minst twee sh shops open blijven. Als er. Iemand in de fout gaat. Okay, bij die, je, je wou dus zeggen: bij die twee heb je ook iemand die een monopolie heeft op het moment dat één van de twee in de fout gaat. Ja, ja, ja, hij, ja. bij een sluiting van drie maanden hoeft maar, ja. maar een, een, een, ja. iemand doorheen te slippen die zich uitgeeft voor een ander. Je bent als koffieshop-eigenaar verantwoordelijk voor dat iedereen ouder is dan 18, of 18 jaar of ouder is. En nou, dat is reten moeilijk, want ik kan me herinneren... ...we hebben hier in Leeuwarden ooit eens een keer uh, les gehad van, van de politie... ...in het herkennen van, uh, van, van, van uh, les echtheidskenmerken behorende bij identiteitsbewijzen. Nou, dat is op zich al heel pittig en moeilijk. <coughs> Daar zat een man van, uh, van de vreemdelingenpolitie, althans dat heette toen zo. Maar het allermoeilijkste hoofdstuk waren de zogenaamde lookalikes. En uh, ja, dan kregen we twee foto's te zien, een pasfoto en iemand die die pas gebruikt had. En dan kwam de grote vraag van, uh, is diegene degene op het paspoort? En uh, nou, we gingen allemaal de mist in, het was bijzonder moeilijk. Dus ja, dus, uh, het voorkomen van een monopolie, uh, op zijn minst drie coffeeshops. En dat was een beetje analoog aan de gedachte over de atoomklok. We hebben een atoomklok die de juiste tijd aangeeft, dan is er een soort reserve en dan heb je nog een soort reserve reserve. Want je kunt niet weten, hè? mochten er twee uitvallen, dan heb je altijd nog één functionerende atoomklok. Want anders zitten we zonder de juiste tijd, dat is ook lullig. Ja, maar je hebt toch ook gewoon op de wereld meerdere, want je hebt er eentje in Frankfurt, die DCF die wij ontvangen, kunnen ja. ontvangen. Ik weet niet of die driedubbel dubbel is uitgevoerd, maar je hebt er ook uh, natuurlijk her en der nog meer. Want uh, de, dat, dat signaal, dat, dat, dat reikt maar tot, uh, net tot Nederland, zou ik maar zeggen. Weet je wel? Nou ja, ik weet niet hoe het precies zit, maar ik heb dat verhaal ooit gelezen over die klokken. Maar het was op zich een hele interessante manier van redeneren... dat. Wil je gewoon safe zitten, dan moet je niet één hebben, dan moet je niet twee hebben, ja. maar op eens drie. Ja. En... en drie hebben er gestikt. Deze ook bij die maanoperaties. Alleen de motor om weg te komen van de maan hadden ze er maar één van. Ja. Dus, wat dat betreft, daar gaat het Ja, ze dan, en, uh, dan was de missie volbracht. Schietgebedje te doen. Terugkwamen was een bonus. <laughs> nee, maar goed, maar zo, er is dus een soort uh, maximumstelsel voor coffeeshops in iedere gemeente, maar ik, ik zou ook zwaar pleiten voor een minimumstelsel. Dus, uh, maar goed. Ja, ja, en dan kom je meteen ook weer natuurlijk op, dat he, ja, een hele logische samenhang, gewoon van in... In woord beleiden al die gasten de hele tijd van... ...ja, maar we willen toch kleine koffieshopjes? En een heel aantal van die notabene VVD'ers... ...van die gasten die gewoon allemaal alleen maar zitten te loeren... ...op handel en grotere meer... ...die van, ja, maar we hadden het toch echt bedoeld als kleine koffieshopjes? Eh, ja, dan moet je er heel veel toestaan. Ja. Eh, dan dus, kunnen dus kan en, je... Ja. Dus in iedere gemeente minimaal drie. Ja. En uh, nou ja, goed, uh, uh, we hebben 300 gemeenten, uh, laten we zeggen, die geen coffeeshop hebben. Dus dat wordt plus 900. En dan, uh, we hadden er nog uh, ruim, dus we komen, laten we zeggen, op zo'n 1500 coffeeshops uit... Uh, willen we een beetje kleine coffeeshops uh, worden. Ja. Ja, ja, dat klopt ook ongeveer, he, want, klopt wat, ongeveer die... wel. Maar ik zou niet één van de drie coffeeshops op Schiermonnikoog oh. willen zijn... Ja, Hij zou wel willen hoor, het wordt het hele jaar vakantie. Dat is wel leuk. Maar in de zomer, in de zomer joh. In de zomer, oh ja. En dan doe jij het winterseizoen. <laughs> nee, maar goed, maar de, de, de mensen die in, het, in, in, in de horeca zitten op de eilanden... die hebben zelf uh, vakantie in, in deze maanden. Ja. En ik weet, ik weet van een ondernemer die dan trouw afzakt naar Zuid-Afrika... waar het dan nu mooi weer is. Ja, ja. ja nee, en, en die pikt ze drie weken mee en uh, nou ja, dan... Uh, Maakt hij zich op voor het, uh, nou ja, de voorjaarsvakantie wanneer Bastilos. Binnenkort geloof ik. Dus dan, uh, zo, zo gaat dat met die eilanden. Dan, dan heb je een soort seizoensgebonden koffieshop. Co ik vraag me trouwens af of dat zo werkt. Maar, maar goed, we hebben dus uh, de zou tv... toch een, Dat klinkt een beetje als een op toerisme ge gerichte koffieshop. Hoezo? Er dus gaan heel veel Nederlanders uh, naar die Waddeneilanden eilanden toe. Er zijn ook ah, mensen... Ja. De shop gaat met de mensen mee. Zo van... Uh, ja. Het is dat ze ook hun gehaktballen meenemen van thuis. En, dat en dan Francie... snap ik ook waarom ze dan in Harlingen dus op die boten al die mensen gaan controleren. Ja. Om hun markt te beschermen van die eilanden. Want die ja, mensen hebben het ja, al ja, zo ja, moeilijk. Ik, uh, helemaal oh, uitgeschudden. Ja. Dan krijg, krijg je dus honden op de pier van Schiermonnikoog om te voorkomen dat de stuf het eiland wordt afgebracht. Ja, precies. Ja. En op de heenweg wordt ze dus helemaal uitgeschud om daarna voor de hoofdprijs te moeten aanschaffen... op het eiland. Ja. Zo werkt dat toch? Met, uh... ja, ja, beter van wel. Ja, ja. Gewoon Tegen die tijd dat je de taxi van de boot... naar het dorp hebt betaald, is je geld op. <lacht> nou ja. Kun en, je en, en... gaan lenen hè, bij de bank? Tuurlijk. Maar goed, de, de burgemeesters... hebben dat afgesproken. Hè? Van De tv-tas burgemeesters... die hebben onderling afgesproken van... geen koffieshop op een van de Waddeneilanden. eilanden ja. Ja. Terwijl het... Terwijl het een heleboel gedoe en ellende zou voorkomen. Ik weet van mensen van Tessel dat, dat, dat de haatdoop daar makkelijker te verkrijgen is op het eiland dan, dan, dan een stukje stuf. En dat is natuurlijk wel heel bedenkelijk. Maar goed. Ja. Ja. Dat, uh, dat is dan weer een ander verhaal. Of de in A op Ameland ingebouwd met krattenbier? Eh... Uh. Ja. bij de schelling, bij de appelhof oh, ja. dat is nog, ja daar mag het zelfs hè. als je het in je tent doet hè, was het hè? dan mogen ze nu nog onder het luifeltje mogelijk zeggen de campingbaas niks dus dat hoort on, in je tent daar mag jij niks van zeggen nee, de B5, B16 hoe, hoe handhaven ze daar dan dat, de, de, de, de, de, de, de leeftijdsgrens Door Of je om, als je buiten je tent zit in het openbaar dan vragen ze je leeftijd en als je in je tent zit of onder je luifel, dan vragen ze niet je leeftijd. Je hebt dat tenten met enorme luifels, begrijp ik? Vermoedelijk wel, ja. <laughs> het is ook ongelooflijk. Dat zijn van die lakens, die span je dan tussen die kratten bier, hè? Dus ze uh, ontduikende wet als het over alcohol gaat. En, officieel, uh, dat, hebben ze gewoon, dat hebben ze gewoon officieel gemeld. Ja hoor. Ja, uh, maar ja. Dat heet bedoel. gedogen heet dat. Ja, ja, ja. Nou ja. Ja, ja, zo heet dat. Maar, en, en wie controleert eigenlijk op leeftijd? Dat zijn toch speciale gemeenteambtenaren? Ja, en je hebt ook... toch. Voedsel en waren-dingen ja. hoort dat eigenlijk te doen. En je hebt toch ook zo'n soort service bij de super? Dat dan. Uh, dat kunnen ze, zeg maar, uh, in de iemand kijken. bellen? Ja. Nee, ik bedoel, wie controleert de bedrijven? Ja, dat nee, is de Voedsel en Warenautoriteit. Zijn... autoriteit... Is dat zo Ja, die mij... komt langs ook voor de leeftijdcontrole. Volgens mij is dat ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Ja, ja, want dan uh, hebben we weer van die... Maar hier, ja, hier, was, hier, hier was, het, was het de gemeente. De die gemeente. Die heeft ook weggepoetst uh, dat ze daar met uh, lokjonger bij Henk Westbroek op bezoek waren. <laughs> lokjonger. Ja, we hadden ja. lokjongeren, serieus. Ja. Daar, hadden we, daar hadden we het laatst een keer. Maar die al. zijn inmiddels weggemoffeld. Die zijn uh, door de WAP verdwenen. Terwijl stond, ze stonden wel in de kranten en zo en, uh, blief? Nee, die brief die hebben we niet meer joh. Dat, dat, dat, Zo'n verhaal met, een, met, een, met de voorzitter van de gemeenteraad en een papierschredder? Of, uh... hey, en daar bijna, Ik, wel, bijna wel, ja, wel maar van, het was op ministerieel niveau zelfs zo erg. Ja. Dus. Ze hadden iets gedaan okay. het was toch kennelijk, lag dat wel zo gevoelig dat men daar liever niet het fijne van wou weten. Ik heb niet eens een papierschredder. Oh. <laughs> maar, Jullie? Ik heb wel ja, een rijswolf. Oké. Okay. Oh. Kunnen we hem ja. wel aanzetten? <lacht> je hebt ook van die die, die, die zijn zo groot bijna als een vrachtwagen. Hè? Ja. Wat doe je, wat gooi je daar dan in? Een archieven in één keer. Een wop. Een wop. Wop. Wop. Wat? Wop. Weer wop. Nou, nou, zeg. Gewoon uh, het hele verhaal gereduceerd <lacht> tot 100.000 sliertjes. Wop. Wop, ja. Ja, dat nee, is natuurlijk, dat ze de wet dan zo uitleggen is dan een beetje triest. Iets wobben, nou ja. En uh, gistermiddag, uh, was er een grote opkomst? Of? Nee, er was een man of tien. Tien, oké. Okay. Elf, ja, sorry maar ik begreep ook dat er misschien mensen zouden zijn. die, laten we zeggen. een aantal stappen zouden zetten. als het gaat over uh, de achterdeur van, uh, van de coffeeshops. Heb ik niet echt uh, gezien? Maar het nee. werd niet uitgesloten, laten we het daarop houden. Okay, okay. We hebben het er wel over gehad. over mogelijkheden. dat koffieshops van thuistelers. gewoon inderdaad. één plant overnemen of zo. iedere keer als die thuistelers wat over hebben. Dat soort dingen hebben we wel als voorbeelden gehad. Maar. En, en was uh, de, de, de, de, de, de grote teler uit appelschader ook? Nee, die zand... nee, nee. Die was er niet. Nee, maar wel uh, van, de, van de Tree of Life. Uh, Freek was er wel. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar en die wel, zijn dus uh, eigenlijk. Omdat, niet... omdat Doede vorige week aangaf van uh, nou ja, ik, ik ben er waarschijnlijk ook. En... <coughs> maar nou, hij heeft het dus niet. Toch uh, heel... uh, hij bedoelde meer dat als hij er is en jij ziet dat hij er is, dan kan je hem ook bellen. <laughs> Oké. Okay. Maar wat, uh, wat op zich wel grappig was, dat is dat op een gegeven moment het nog een beetje een, uh, een, een soort, uh, ik zal maar zeggen, wending kreeg. Omdat het toch wel zo is dat het. Eh, het is eigenlijk heel duidelijk dat, dat van groot belang is de, de, de status, de omgang met die vijf planten. Hè? Als die vijf planten gewoon blijven staan. Dan is eigenlijk uh, voor de meeste mensen is, is het al geregeld. Ik bedoel, het gras van de patiënten kan op basis van die vijf planten uh, natuurlijk gewoon een heel eind uit de voeten komen. Uh, en wat? De, ik zou, het idee van de wethouder hier in Utrecht met zijn uh, club. Dat was Zo, daarop dat is eigenlijk ook gebaseerd op de gedachtegang dat de vijf planten gewoon met rust gelaten worden. Ah. En wat dat betreft uh, was er toch wel een bepaald soort instemming met een uh, idee om misschien de, de, de, de, de Wietzaai-actie van uh, begin tachtiger jaren vorige eeuw. Uh, uh, Tl? In wezen uh, nog een keer uh, zoiets uh, te doen. En dan in de trend, toen was de, de slagzin uh, van uh, betaal de illegale dealer niet, maar zaai je eigen wiet. Mm -hmm. En je zou dat inmiddels kunnen omzetten naar uh, de, uh, hè? de overheid, die doet het nog steeds niet. Dus kweek nu gewoon je, je eigen wiet. Ja. En uh, dat uh, in die zin, om um, um gewoon veel... Uh, veel grootschaliger grootschalige mensen duidelijk te maken... ...van joh, die vijf planten... ...van uh, als je het binnen deze grenzen doet... ...dan is het ergste wat kan, zou kunnen gebeuren... Uh, ...dat het meegenomen wordt door de politie. Uh, en verder niet dat je, ga, ga je geen strafblad krijgen... ...om in die zin gewoon die plant... ...weer terug te krijgen waar die hoort. Want die staat gewoon in de flora van Nederland... ...als een inheemse soort. En ze hebben ooit... Uh, ik, ik zou maar zeggen, gewoon de, de padvinders. Hebben ze, echt uit... ja, ja. Hebben ze echt gedaan? De padvinders ja. erop uitgestuurd om hem uh, uh, overal uh, stuk voor stuk uh, uit de grond te trekken. En in Goed. wezen moet dat weer terug. Gewoon, er zijn ook een heleboel mensen die vinden het een mooie plant. Zonder ja. dat ze daarvan roken. Even en... Even een tussenvraag, is Ad van der Steur ook padvinder geweest? Dat zou zomaar kunnen. Ik vind het wel een, wel een figuur ervoor, misschien ja. Misschien zelfs Akela of zo, met van die geile kasten in zijn zakken. Nee, want Akela's die zijn altijd katholiek, heb ik begrepen. Oh. Nou, Akela's hebben tieten. Ook. Ah. Dat maar is ik vind, het. bij hem wel passen zo'n petje van kwik, kwek en kwak, ja. Met, uh, nou, groen, misschien is met er wel helemaal niks mis met katholieke tieten. Ik zit me dat even af te vragen, maar. Ten, ja, volgens je... mij heeft van de titel hoor, want uh, ja, als er de... nou een schoolvoorbeeld is van hoe je vatzig kunt worden van de alcohol, dan is hij het wel volgens mij. Maar goed, misschien moet ik dit niet zeggen, maar ik heb toch altijd de indruk als ik hem zie dat, die, uh, dat het een innemer is. Hè, zoals je mij kunt zien dat ik wel eens een jointje rook, rode oogjes, kun je aan alcoholisten vaak ook wel zien dat ze gebruiken. Maar dit terzijde. Ik heb altijd gedacht dat je gewoon albino was. Als jij <lacht> ja, maar... Ik heb uh, heel veel gebloot. Maar die, maar, maar die, ja, maar vijf, planten, die vijf planten... Die vijf planten... Daar komen we eigenlijk steeds op terug. A, A ontbreken ze aan, iedere, iedere vorm, of aan ieder reguleringsplan. Aha. En we kunnen met nadruk blijven wijzen richting Uruguay van... Daar hebben ze het geregeld. En, fa en een x aantal planten. En verkooppunten. Uh -huh. ja. Omdat er gewoon altijd genoeg mensen zijn. Die in de woorden van Kooswat Te lui zijn om hun eigen wiet te kweken. Ja er ja. zijn maar twee bedrijven ja. overigens. In Uruguay gemachtigd om te, om te kweken. Hè? Voor de apotheek. Ja. Maar je hebt een vergunningenstelsel Voor de, voor de mensen die gewoon zelf willen kweken. Wat, wat, ja. Nou, dat, dat valt ook nog wel tegen. Want. Als persoon mag je helemaal niet zoveel. En als club kan je Zes, zes, zes planten ja. als persoon. Ja, maar dat is, dat is maar erg weinig hoor. Uh, nou ja, wij moeten het met vijf doen. Ja, maar di dit gaat wel om een land. Uh, wat gewend was aan groot gebruik. En dat kwam omdat er vooral al heel goedkoop uit Paraguay en zo geïmporteerd uh, kon worden. vermengd met allerlei troep. Ja. Veel... Maar goed, ik bedoel. in ieder in, in de regulering in dit land. Slaan ze, of he, he, he, hebben we het gewoon maar niet over, o, o, over een, een, een, een, een stelsel of een he, laten planten staan als het er vijf zijn. Nou ja, dat is wel een regulering. Hè? Een beetje, in de zin van, we hebben nu een paar voorbeelden uh, en die kun je hier ook bij gaan aanhalen. Dat is dat uh, staatssecretaris Van Rijn, die zei in van die vragen... Uh, in antwoord op wat daar bij meneer ja, Hillebrand was gebeurd. Die gelukkig is ontslagen van rechtsvervolging. Hè? Vorige ja, week. Ja, ja, vorige Dur week hadden we dat. Vor vorige week tijdens het programma was het nog van... Ja, nou ja we, we hopen er het beste van. Het ziet er goed uit. Uh, ja, oh, ja, ja, ja. Nu ja, ja, ja. weten we, we was... zeker, voor de man ziet het er beter uit. En hij kan dus uh, in die zin zijn systematiek... Met 17 planten in de bloei, 17 planten in de groei, 17 planten als stekje. Uh, dat is in die zin gehonoreerd. Hij heeft dus ook duidelijk aan die vijf planten niet genoeg. Maar de Van Rijn heeft daar gezegd in die antwoorden uh, van een soort vergroeilijkend van toen er werd gevraagd van ja wat doet u nou die, die patiënt aan zo van ja maar we hebben, we hebben er toch vijf laten staan ook in het proces bij Doede werd ook duidelijk van uh, er werd nog gevraagd aan uh, Doede van of die nog verbouwde en toen zei Doede, uh, toen zei Doede van ik verbouwde, nog, ik verbouwde nog steeds vijf en hij heeft ook een foto laten zien aan de rechter ja. dus, en dan heb je de zaak van Plantarium in Nijmegen die voor ja. kleine kweek mag. Die dus, uh, gewoon de man had een fantastisch verhaal over hoe die gewoon heel duidelijk is en selectief in wie die uh, wie die helpt uh, en dat dat gaat om uh, om de, de kleinschalige kwekertjes en daarvan natuurlijk ook een groot deel patiënten inmiddels en dat is ook gehonoreerd. Dus je zou in wezen die lijn kunnen doortrekken. Zeg ja, nou luister van. Uh, Hoezo? Uh, dus zet die vijf planten neer. Op een balkon, in potten, of in de volle grond, in de tuin, of in de tuin in potten. Of misschien zelfs binnen in een of ander uh, kastje. Maar gewoon van, he, ga doen of zo. Van, dat is dan toch uiteindelijk, uh, uh, dat is wat er dan moet gebeuren. Want als het te veel is dan op een gegeven moment, dan is het natuurlijk ook niet leuk meer uh, voor... Uh, voor de agent, want die staat er dan echt gewoon bij als een volslagen idioot, uh, die dus alleen nog maar op, op, ja, op het konto van de baas uh, daar komt, het mag niet en ik, iedereen die lacht hem gewoon uit mm -hmm. zo van uh, ja joh, van uh, nou uh, laat je de Dat... tuin wel een beetje uh, pikfijn achter of zo en uh, niet met je kleivoeten hier door de kamer of zo van, uh, weet je, van het is gewoon te bezopen voor woorden ik doe het kan. Je wordt met vijf planten gewoon behandeld als een misdadiger. Terwijl dat ja. ben je gewoon niet. Ja. Ook niet volgens de minister van, of de staatssecretaris van Volksgezondheid. Dus, want vijf vond hij heel normaal dat hij mocht houden. Nou ja goed ik zit nou te denken. Het, het kweekplan van de VCE in Eindhoven is ook heel duidelijk gebaseerd op ja. vier planten in dit geval. Twee voor de achterdeur van de shops en twee voor eigen gebruik. Ja. Twee thuis. ...twee in de coöperatieve tuin. Dus ja, dat, dat, dat begint er toch inderdaad steeds meer op te lijken... ...dat je nee, inderdaad, als gewoon een heleboel mensen vijf planten hebben... ...gaat daar toch een heel duidelijk signaal van uit. Ja. Daar hoopten we dan wat aan te doen door middel van zo'n zaaduitdeelactie. Ja. Ja, ja. En dan met papieren erbij, van nou, als je dit overkomt... ...dan handel je zo, overkomt je dat, handel je zo... En dan krijgen we ook een beetje een soort overzicht van wat er nou echt gebeurt. Want die 5000 kwekerijen, dat zullen nooit allemaal grote kwekerijen zijn. Daar stonden de kranten er vol mee. Ja, nou ja goed, wat is groot, hè? Dus uh, en, en, en, en, en, de, de, de meneer Hillebrand die had dan drie keer 17... Is... 51? Hoe, 51 planten. Dus dat, dat is dan, blijkbaar kan dat... Nee, dat kon niet. Nee, nou ja goed, hij is nu... Hij, hij, hij mag verder gaan met vijf planten. Nee hoor, met alles volgens, wat hij heeft. Volgens mij is hij is echt ontslagen van rechtsgevoel. Ontslagen. Ja, ja, maar dus, goed, maar dan... dan, dan, dan. In, nee, hij, in, dat, in dat vonnis, daar is dus die verschillende punten... die dus aangeven van... Uh, ja, hij kweekt zoveel planten. Daar staat uh, ja, dat is, uh, dat is duidelijk... En dat is in zijn geval, leidt logisch. dat niet tot een strafbaar feit? Nee, het is logisch, hij is een patiënt. Dus, oké. Okay. Oh. En uh, de eerste uitspraak bij die moorlag, dat was uh, vanwege het verbeteren van de levenskwaliteit. Maar in dit geval ging het zelfs nog om het sowieso mogelijk maken van leven. Een levensreddend, ja. hadden we ja. bedacht. Ja, Ah. Ja. Uh. Ja, ik ben benieuwd. Ik, ik, ik kreeg trouwens, uh, want, want we hebben het over een gerechtelijke uitspraak. Ik, ik kreeg uh, van Hester een, uh, een seintje via Twitter. Dat inmiddels uh, uh, Nine Kooiman en Vera Bergkamp aan uh, van de stuurvragen vragen hebben gesteld. Naar aanleiding van die uitspraak uh, over de koffieshop in Amsterdam, die met voorraad zat. Ik zal eens even kijken waar ik hem heb. Hoe duidt u de uitspraak van de rechtbank Amsterdam de datum 3 februari 2016... waarin de politierechter onder meer stelt dat de overheid ervoor heeft gezorgd... dat de handel in cannabis in handen is van de georganiseerde misdaad... en dat dezelfde overheid deze situatie bovendien in stand houdt? Dat is volgens mij vandaag net gepubliceerd, als ik het goed heb. Ik zie niet zo snel een datum ergens, maar... Dat, uh, nou ja, het begint, dat, dat, dat hebben we al vaker vastgesteld. Het lijkt erop dat, dat we toch via rechters meer bereiken dan, dan, dan, dan, dan via de politiek. Ja. En dat tekent zich natuurlijk zo langzamerhand toch wel een enorme jurisprudentie af. Van, van, van, van hoe je omgaat met achterdeuren van coffeeshops. Hoe je omgaat met patiënten. Wel of niet de planten laten staan. Want dat, dat is natuurlijk weer een volgende fase. Dat ze inderdaad gewoon bij de politie bedenken: van, nou ja, fuck, er zijn vijf klanten, we laten ze staan en we fietsen weer verder. Dat... Uh... Ik ben benieuwd. Het, uh... het wordt blijkbaar spannend. Uh, La dit, uh, laten we het zo de... zeggen: er is niemand die het structureel bijhoudt. Maar er zijn de nodige uh, voorbeelden waar. ...individuele agenten, officieren, die hebben zo'n beslissing genomen. Dus die ja. hebben gekeken en hebben gezegd... ...nou, als dit het is, dan, dan laat ik dat. Dan zie ik hier geen reden om op te treden. Dus, het, de, en dat is een beetje, dat, uh, dat is natuurlijk in dit soort gevallen altijd lastig... ...dat uh, doordat niemand daar echt mee bezig is... ...en wellicht ook van een hoop mensen... ...die het een of het ander overkomt... ...dat ze wat aan het kweken waren... ...gepakt werden... Dan, nou, de, ...de gemiddelde mens die schrikt zich dan... ...natuurlijk helemaal wezenloos... ...en is uiteindelijk vooral blij... Als het verder dat muisje geen uh, joekel van een staart blijkt te hebben. En uh, als zodanig zijn er ook maar heel weinig mensen die daar echt nog gespitst zullen zijn. Op wat zijn in deze kwestie nou eigenlijk nog mijn rechten. En wat zijn de plichten van die agenten. Maar als dit zou worden bijgehouden. Dan zou je iets meer zicht kunnen krijgen. Omdat het ook dus inderdaad volstrekt onduidelijk is. Van, van die 5.000 min of meer kwekerijen per jaar. Van ze hebben wel een getal van... Ja, die zijn gemiddeld zo groot. Maar ik bedoel, één kwekerij met uh, 100.000 planten... Uh, gecombineerd met een paar kwekerijen met maar een paar plantjes... levert gemiddeld ja. kwekerijen met duizenden planten op. Maar even voor de duidelijkheid... de 5.000 zijn de 5.000 opgerolde, gepakte kwekerijen. Ja. ja. Hoeveel zullen er dan nog zijn... Nou ja, dat hebben ze, de politiekundigen of de, de mensen die daarover nadenken bij de politie, die hanteren dan het begrip pakkans. En daar hebben ze uh, uh, nou ja, uh, cijfers over. En dan vermenigvuldigen ze uh, uh, uh, het aantal uh, opgerolde kwekerijen met de, met, met de, met de pakkans. Of, ik weet niet welke bewerkingen je dan moet uitvoeren, maar dan zo berekenen ze dan ongeveer het totale aantal kwekerijen. En dan, de, de, zo zit dat, uh, dat rapport knap, over, de, over de, hoe heet dat... Uh, maar hoe weten dacht? zij nou iets Twee... van de pakkans? Wat? Hoe kunnen zij die pakkans nou inschatten? Uh, precies, dat schatten ze in. Want de pakkans technisch gezien ja. bij een kwekerij is erg groot, omdat het nogal groot is. Kijk, zo'n zo chemisch lapje, dat kun je verplaatsen, dat kun je in een busje doen, dat kun je in een camper doen... Uh. Maar... Volgens, mij, volgens mij is de pakkans niks anders dan het aantal uh, zaken die ze pakken gekoppeld aan uh, het aantal overtredingen. Dus heb je 100 overtredingen en pak je de 10, dan is de pakkans 10%. Ja, maar hoe weet je hoeveel van die overtredingen er zijn dan? Ja, dat, dat is dus schattingen. Dat is gewoon het proble hele probleem waar die 80 en 20 aan ontleend is. Okay. Dat het glazen dus al begint met het feit van we hebben 5000 kwekerijen begint. Dit is de pakkans, dus zoveel kwekerijen zijn er. En dan vervolgens krijg je, zoals Jeroen aangeeft, allerlei gemiddelden van omvang. Wat allemaal heel vertekend kan zijn. Want ja. Wie, wie pakt er nou een kwekerij op met vier, met vier planten? Dus dat komt niet in de cijfers. Alleen die grote ja, zitten wel die, in de vier, cijfers. Die komen, dat oh, weten die, we dus niet. Dat, die vier, ja, en, dat zeg ik. De vier en twee en één die komen net zo goed in de cijfers. Op het moment dat ze er een zaak van maken, staat het gewoon als kwekerij te boek. Ja, maar je hebt toch geen zaak als je twee planten hebt? Ja hoor, zeker weten van wel. Op het moment dat zij het professioneel achten, of dat zij er iets anders uh, bij verwachten. Of stel je voor dat je toevallig ook uh, andere drugs in huis hebt. Hè, dat, dat komt wel eens voor. Ja. Dan, waar gaat die ook die ene plant? Als je, als je een, een beetje een, een, een, een, ik zal maar zeggen, een agent met een slecht humeur... Uh, hebt uh, en uh, die kijkt en die zegt ik zie een lamp ik zie, uh, ik zie een watergeefsysteem twee punten, bam, is uh, te veel uh, geselecteerd zaad ook nog, nou, over weet je, weet je van uh, luchtfilter ja, ja. Ik, in, in die zin uh, als je zeker binnen de, laat ik het zo zeggen de dingen die ze binnen hebben laten staan die zijn op zich goed voor meer dan één punt professionaliteit al ja. oh, was het maar omdat de elektriek goed aangelegd is dan laten ze het juist staan ik las nou ook een berichtje van een kweker die heeft eigenlijk vrijwel geen straf gekregen omdat, zo, omdat het hem zo slecht afging ja dat is in Groot-Brittannië in Groot-Brittannië is een jongen gepakt echt met veel planten viel eigenlijk wel mee maar voor Engelse begrippen met veel planten en dat was dus dermate slechte kwaliteit. Want in Groot-Brittannië, als ze wiet en zo in beslag nemen, dan gaan ze ook testen op de kwaliteit. En de rechter had echt medelijden met de man. Die is gewoon naar huis gestuurd. Van ja, sorry, maar je bakt er echt helemaal, helemaal niks. Ik zie graag terug als u boven de 15% kweekt. Ja, of iets. Dat er in ieder geval nog iets... Nee, het was echt gewoon vogelvoeren, weet je wel. Maar ik heb even dat politierapport erbij gepakt, want we hadden het over de pakkansen. Het ja. is toch wel even interessant. De Cijfers van de politie en haar partners geven slechts aan hoeveel kwekerijen en planten jaarlijks worden ontdekt. Dat zijn die 5000. en je kunt het aantal, het aantal planten tellen wat je eruit haalt. Hoeveel hen heb jaarlijks daadwerkelijk wordt gekweekt, is onbekend. Er kan wel een inschatting worden gemaakt van de totale productie. Deze stelt het politierapport. Hè. Deze inschatting wordt gemaakt op basis van beschikbare informatie. Dat zijn dus. Aantallen kwekerijen, aantal planten. En nu komt het. En aannames over de pakkans, de opbrengst van een hendeplant. En het aantal oogsten dat kwekers jaarlijks kunnen behalen in een kwekerij. Dus dat is op nou, basis van aannames en aannames oogst. en aannames. Aannames, eens even kijken. Drie keer aannames. Vooronderstellingen. Ja. Hier staat, uh, dat het gaat dan over 2011. In de volgende informatie is bekend over ontdekte kwekerijen. In 2011 ontmantelde opsporingsdiensten 54, on, 5435 hennenkwekerijen. En werden dat jaar 1, miljoen, ruim 1,7 miljoen hennenplanten in beslag genomen. Nou, en daar gaan ze dus mee aan het rekenen. Ze gaan dus, uh, ze hebben uh, op, uh, ze hebben denken. Wanneer het, aantal, wanneer het exacte aantal planten per vierkante meter niet bekend is, wordt uitgegaan van 15 planten per vierkante meter. De mediaan in het onderzoek van Wageningen. <hijf> <hijf> ja, ja, de ongeluk per plant is dan 28,2 gram. Ik ken mensen die kweken één plant op uh, 1,50 bij 1,50. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, uh, zo, zo redeneren ze zich dus. Uh, ja. ja, maar het is echt... Dit is in wezen dezelfde uh, ja, getallenmagie. waarmee men heeft geprobeerd die 80% naar buiten te uh... brengen. Nee, nee, nee, hey, Jeroen, sterker nog, dit is de basis van de 80-20. Want wat ze hier aan het berekenen zijn, is de, is, is de productie ja. in Nederland. Ja. Daar, heb, daar moet je dan van aftrekken de, uh, uh, de consumptie in, uh, in, in Nederland zelf. En daar is waar Nicole toen mee bezig ging, ja. want die zei van. Ze hebben de, de, de consumptie in Nederland veel te laag ingeschat. En toen heeft Nicole uh, uh, uh, ondernemers gevraagd. om vrijwillig mee te werken aan een enquête over. wat zet je in kilogrammen op jaarbasis om in, uh, in, in wiet en in hash. Ja. En uh, nou ja, wij hebben er als shop toen de tijd aan meegewerkt. En zij komt dus op een, uh, via die cijfers op een, op een ander. Uh, ...cijfer wat betreft binnenlandse consumptie uit. Ja, en dan heb je dus ook nog al die huisdealertjes... Uh, ...gelegenheidsdealertjes, ja, 06-contacten, ja, ja, ja. weet ik wat. Komt er allemaal nog bij. Ik weet, in dit kader is het ook wel interessant... ...dat uh, zeg maar in Zwitserland, daar hebben ze nu eigenlijk groen licht gegeven... ...voor een experiment waarbij zo'n uh, 2000 uh, kiefer, dus uh, blowers... Uh, dus uh, in alle rust en vrede gewoon dat kunnen doen willen ze in vier grote steden willen ze een experiment uh, beginnen dus eigenlijk dat is het experiment wat wij ooit in wezen toen de opiumwet nog anders was in gedachten hadden omdat de single convention daarvoor open staat voor wetenschappelijk onderzoek ongeacht of dat nou specifiek medicinaal, sociologisch of wat dan ook is Biologisch. Uh, hier hebben ze dat inmiddels helemaal dichtgeplakt met. Uh, medicinaal. Met, uh, met leukoplast, zullen we maar zeggen. Uh, van uh, het is allemaal medicinaal voor en na en anders niet. En dat is te gek, want wij zijn in een land. Uh, waar alle medicinale kruiden. Uh, technisch gezien verboden zijn. Je mag helemaal de medicinale werking van kruiden. helemaal niet ergens op vermelden. Dat mag niet. Maar medische cannabis hebben we wel. Dus we hebben iets wat in Nederland echt verboden is. Dan hebben we medische cannabis, dat is dan niet verboden. En dan heb je gewone cannabis schijnbaar en dat is dan weer wel verboden. Maar ja, leg het maar uit hoe wou, het werkt. Nou, Maar het gaat nog verder. In Zwitserland, daar gaan ze er dus al een tijdje. Stevast hebben ze het over toch tenminste 500.000 kiefer in ja. Zwitserland. Daarbij kun je dan ook opmerken dat Zwitserland heeft... Iets meer dan 8 miljoen inwoners. Dat houdt dus in dat dat getal wat ze hier in Nederland al jaren zo steeds proberen op te werpen. Dat wat ooit een keer, ik geloof door Cohen uh, gefabriceerd is. Over die 384.000 ja. blowers uh, in Nederland. Hè, dat, dat is dus nog minder dan bij die dan die 8 wat miljoen in Zwitserland gewoon bekijken. Uh. Dus in dat die is... zin zou het zomaar kunnen dat wij ook op dat punt natuurlijk hè, van misschien is dat aantal eigenlijk ook wel groter. En wat dat betreft heb je in dit soort gevechten wordt natuurlijk uh, ja, de, voor iedereen die daar een beetje vooruit zit te koekeloeren, die, die denkt van hé hey, maar als dit getal nou wat lager kan uitpakken en dat wat hoger dan gaat het helemaal voor mij de goede kant op of zo. En zo wordt het aan alle kanten. Ja, niet gebaseerd op, op echte waarneming, maar gewoon op uh, prachtige rekenmodellen. Het zijn aannames, schattingen en extrapolaties. Oké, okay, dus uh, dat zegt dus helemaal niks? Nee, want je de, de, de, zit daar met, de, de, de, de, de, volgens mij de getallen die daar uitkomen, die, daar kun je van zeggen, die zijn voor 99% is het zeker dat die niet juist zijn. Wat kost zo'n rapportje? Ik weet niet wat zo'n rapport kost. Nou, ik maar... denk dat ik een uh, bedrijfsformule heb. Uh, ik denk, ik ga me morgen even inschrijven. <laughs> nou, maar dit politierapport... Ik wil nog wel even doorgaan op die pakkans... om de, om de absurditeit gewoon uh, even duidelijk te maken. De pakkan, pakkans is de derde variabele die bepaald moet worden. Van de Heijden, dat is een onderzoeker... schatten de pakkans op 30 tot 50 procent. Nou, ik bedoel, dat, dat is dus gewoon een schatting... En nou, dan, dan gaan ze in op een rekenmethode waarbij het platform netbeheerders uh, om de hoek komt kijken, want uh, het platform netbeheerders schat op basis van haar netverlies dat er jaarlijks 30.000 kwekerijen in Nederland actief zijn. Zij berekent dit door het totale netverlies door kwekerijen te delen door het gemiddeld verbruik per kwekerij per week. En dat is dan geschat op 8400 kilowatt. Malend aantal oogsten per jaar. Nou ja, pff, ze gaan echt helemaal de mist in. En, en dan waarschijnlijk ook zes oogsten per jaar denk ik hè? Nou, het gemiddeld aantal oogsten per jaar. Dat is dus 4,25 oogsten per jaar hè, Guus. Oké. Okay. Dat zijn er wel heel veel, hoor. En daarbij werd zelfs van de kant van de politie opgemerkt dat de netbeheerders er baat bij hebben om alle missende stroom toe te schrijven aan diefstal, want als dat zo is, dan mogen ze dat als ik zal maar zeggen een soort van kosten doorberekenen aan de overige waar ze zaken mee doen als het gewoon netverliezen zijn... dus in wijze een soort operationeel probleem... doordat ze hè, misschien ergens de isolatie niet meer helemaal jou of een uh, trafootje kapot of eh, ik weet niet wat allemaal... Uh, dan moeten ze dat zelf betalen. En oh wonder in de laatste jaren, tientallen jaren... is dus kennelijk hun net is zo super geworden dat ze niks meer verliezen... waar ze vroeger wel van alles verloren... Zolang de hoogspanningskabels zijn verliezen. En eh, dat, is, dat zijn dus allemaal kwekerijen geworden. Dus zelfs de politie merkte op bij de, het netbeheerder verhaal dat dat wel een heel hoog getal was. Uh, nou, wat jij nu vertelt, dat uh, merkt die onderzoeker van de Heide ook op. Naarmate een groot deel van de netverliezen wordt toegeschreven aan fraude, lijkt de distributie efficiënter. Energiebedrijven kunnen er dus belang bij hebben... ...de omvang van energiefraude te overschatten. Ja. En, en uiteindelijk komen ze dus in dat politierapport uh, uh, terecht op... Uh, ...dat ze gaan rekenen met uh, uh, drie pakkansen. Eentje van 20%, eentje van 35% en eentje van 50%. En zo komen die cijfers ook in de wereld van... ...dat het dan maximaal 80% is en minimaal dat... dat is terug te voeren op, op, op, op die verschillende pakkansen. Ah, ja, maar, ja, ja. gewoon nat vingerwerk eigenlijk. Zeker. Ze hebben zelfs formules gemaakt. Jonge, jonge, jonge. Dat is... Uh... Maar goed, dit is uit 2011. En uh, daar schermde opstelten toen mee. En toen is dat WODC-rapport er nog een keer overheen gekomen... En daar werd het fraaie kunststukje uitgehaald dat uh, uh, bij de export werd gerekend uh, de hoeveelheden cannabis die buitenlandse toeristen in Amsterdam oprookten. Want daar hadden ze cijfers over en dat hebben ze gemakshalve maar bij de export opgeteld. Nou, ik weet niet waar ze mee bezig zijn. Maar... Ja, je weet toch dat THC heel lang in je lichaam achterblijft. <lacht> dus het eindigt sowieso in smokkel. <lacht> ja. Jezus. Ik weet wel, over Smokkel gesproken, dat uh, de bus tussen Leeuwarden en Dokkum op vrijdagmiddag meer dan vijf gram vervoert. Dat, uh, want dat heb je dan omdat er geen koffieshop in Dokkum is. Maar goed. De pakkans. Volgens mij is de kans groter dat je gepakt wordt met de carnaval dan... Uh, met het kweken van wiet, maar goed. Nee, hier in Utrecht is die kans wel een stukje groter hoor, dat je gepakt wordt met wiet. Maar uh, die netbeheerders, die, die, die energieleveranciers, die, uh, ja, dat is een soort, ja, hoe moet je dat wel netjes zeggen, die, die, die, die spelen een, een, een behoorlijke rol eigenlijk in dat hele opsporingsbeleid. Ja, die zijn zelf nu opsporend, vanwege dat ze zelfs een ja. apparaat zeggen te hebben, waarmee ze dat kunnen meten. Ja. En, en wat ze doen is, is uh, nou ja goed, ik, ja, dat mogen ze, ja. Kijk, als je natuurlijk een kwekerij aans, a, a, aantreft waar stroom wordt gejat, he, dan gaan ze dus uh, geld vragen. He? Ja. Dat, dan word je op die manier nog eens een keer geplukt. Ja, en dat apparaatje blijkt dus niet meer te kunnen als aangegeven dat iets 18 uur ineens extra is. Dus als al die kwekers in dezelfde wijk gewoon met elkaar afspreken. Dat ze gewoon allemaal op een andere tijd beginnen. Zodat er altijd gewoon zoveel, gewoon 24 uur per dag is, dan kunnen ze niks meer traceren. Maar ja, dan moet je een soort kwekersoverleg instellen. Ik weet niet of Ja, dat maar daar wordt het toch altijd voor Dat, dat soort ah. dingen, dat krijg je dan, hè. Ten tijde van de drooglegging, krijg je dus daadwerkelijk overleg op een niveau tussen mensen waar dat eerder nooit voorkwam dat was tussen de boeven hm. ik bedoel in die zin uh, ja, dingen... nou maak je van kwekers ineens boeven ja maar dat, dat, is, dat doet de overheid doet... Zij, het zijn ook boeven volgens de overheid Oké, okay, oké, okay. ja, ja, okay. je, je bent een boef als je de wet overtreedt dat is waar dus je hebt verkeersboeven belastingboeven politieke boeven ja. burgerboeven Politieboeven, fietsboeven, autoboeven. Het <laughs> uh. is toch wel triest dat zoveel procent van de Tweede Kamerleden nooit meer echt aan het werk komt, hè, nadat ze in de Tweede Kamer gezeten hebben. Nou, ik begin zo langzaam aan te begrijpen waarom. Ja, het, uh, het verdient goed. Nee, nee, maar waarom, waarom ze niet meer aan de bak komen? Want hoe kun je... Dit... ...dit soort onzin laten passeren. Nou, een heleboel bedrijven zijn er juist bij gebaat... omdat ze zo'n soort mensen in dienst hebben. Die met hmm. allerlei mensen kunnen praten... ...die eindeloos onzin brabbelen. Want je moet maar tegen kunnen, weet je wel. Dus als jij iemand uit dat circuit kan uh, ronselen... ...die namens jouw bedrijf... ...met al die politici... ...allerlei wartaal gaat uitslaan... Uh, ...die heb je nodig tegenwoordig. Want als je jij, trouwens... ...enige je manier trouwens, om de politiek onder controle te houden... ...als bedrijf zijnde. Dus als je echt geïnteresseerd bent in politieke prietpraat... dan uh, moet je maar gaan kijken naar uh, de serie... die ze over Ruud Lubbers gaan uitzenden. Oké. Okay. Ik geloof dat dat zelfs vanavond of heel binnenkort begint. En die man die was er echt een meester in... om, uh, om iedere keer net iets, het net iets anders te zeggen. En gewoon dat je naar een kwartiertje dacht van... nou ja, het is wel goed. Ja. Maar je wel van... wat bedoelt die man in godsnaam? Die komt echt... En dat deed hij echt ook op basis van, van, van, van taal. Hè? Dat, dat, ja, ja. Echt een glad en mooi prater. En een vrouwenversierder. Hè? Dus uh, we krijgen dan ook te zien hoe, hoe de regisseur denkt over de verhouding tussen hem en Beatrix. En of die er daadwerkelijk is geweest. Dus het is nog smeuïg ook. Oh, oh, oh, oh. Oh jee. Ja. ja. Maar goed. We zouden eigenlijk ook koninklijke goedkeuringen moeten hebben als, als branche, zo langzamerhand, vind ik. Hofleverancier. Precies, dat is wel stoer als je dat in je shop kunt hangen. Van welk hof dan, ja, ja, ja, ja. Nou Ja, op zijn landgoed in Wassenaar, daar is tenslotte een grote wietbekerij aangetroffen. Dus. Ja, maar daar had hij natuurlijk niks mee te maken. Natuurlijk niet. Het is gewoon retten voor verantwoordelijk, kom op. Ja. He? Hebben, jullie, hebben jullie nog gekeken naar... Uh, hoe heette dat uh, toneelstukje ook alweer? De, de, de puntje-puntje-dinner. Correspondence-dinner. Uh, nee, nee, dat was hey, met die mopjes. Rutte, hè? Rutte als cabaretier. Ja, ik zag een foto. Nou, wat wel grappig was... Uh, uh, dat hij op een gegeven moment zei die van... Uh, gelukkig heb ik Art van der Steur niet gevraagd... Mijn tekst te redigeren. En toen liet hij een A4'tje zien... Met allemaal zwarte strepen. Dus, uh, nou ja, daar dat, dat, dat, dat kon smakelijk om gelachen worden. Maar ja, diep triest natuurlijk. Heeft iemand voor hem bedacht? Ja, tekstschrijvers. Drie tekstschrijvers had Kijk, hij ervoor nou, ingehuurd. Heeft hij zelf betaald, hè? He? Heeft hij zelf betaald, die tekstschrijvers? Ja, maar ook een voormalig politicus, dacht ik. Van, Van de Kom of zo heette die. Die ooit uh, staatssecretaris of zo is geweest in het VVD. Er. Nou ja... Ik vond het wel aardig. Als je niks beters te doen hebt, dan. Ja, zou je je, dat soort politici in deze roerige tijden hebben toch veel belangrijkere dingen te doen, zou je denken? Ja, maar misschien als je ze de kans geeft grappen te maken, dat ze misschien ook zelf inzien van uh, hoe grappig het eigenlijk al is wat ze nu al aan het doen zijn. Dus, uh, ik vind het helemaal niet grappig. Nee, dat is ironisch, Gus. Oké. Okay. <laughs> dan vind ik nee, het wel ja, om te lachen. Wacht. Hadden we verder nog nieuws eh, op deze wereld als het gaat over onze mooie plant? Okay, Nico heeft ook opgelet van de mooie van Rutte. Er wordt gezegd dat ik geen visie heb. Ik zie dat niet. Ja, nee, dat klopt. Er dat <lacht> uh, werd ook smakelijk omgelach. Yeah. <lacht> Jongen, jonge, jonge. Ja, je kunt het altijd nog terugkijken, Jeroen. Dat als je het uh, helemaal wilt zien. Bij uitzending niet gezien. Precies. Heb je wel eens geprobeerd te lachen zoals Rutte? Nee. Ik, die bovenlip is lastig. Nee, je moet die kaak zo, <laughs> zo helemaal... Je, hij, nee, maar hij doet hem helemaal open. Hij, nee, hij lacht met compleet open, geopend mond. Ja, nog verder, nog verder, nog ver, Ja, ja, ja. En nu probeer eens te lachen. Ja, oké, okay, ja. nou, zo dus, maar hoe, vo hoe voelt het om zo te lachen? Een beetje geforceerd. <laughs> maar een beetje geforceerd, maar. Ja. Het voelt ook een beetje als je er tegenover staat dat je een beetje niet serieus genomen wordt. En dat heb je al vaker met uitlachen. Je... Nou, wordt het opeens uitlachen? Ja, dat komt wel. Coruspijn was uitlachdinner. Nou ja, goed, ik, heb, ik denk dus dat Rutte ons gewoon uitlacht. Ja. Terwijl wij hem uitzwaaien, lacht hij ons uit. Wanneer gaan we hem ja, uitzwaaien? Ja. Waar gaat hij heen? Ja, nou het natuurlijk. Oké. Okay. Wanneer? Ja, ergens uh, binnen, binnen nu en een paar jaar. Ja, ik hoop zo snel mogelijk. Maar goed, uh, de, uh, de grenzen gaan steeds verder dicht. En ik zat me laatst ook af te vragen van uh, gaan we dat straks merken aan, uh, aan de producten die we in de shop verkopen. Hè? Want er zijn steeds meer grenscontroles en je zult natuurlijk allerlei bijvangsten hebben als je aan het controleren bent. Dan ja, doe je ja, een ja, beetje ja, bijvoorbeeld ja. op de buitenlands of? Ja, maar ze zeggen dat ze vooral controleren op mensen die er buitenlands uitzien. Dus in principe zullen ja, het type smokkelaars al veranderen. Nou ja, de vanmiddag waren... Want ze mogen ze niet nog... iedereen zomaar aanhouden. Dat, ze zitten nog wel binnen het Schengen gebeuren. Ze kunnen alleen maar hier en daar wat aanhouden. Nee, maar vanmiddag waren er kamervragen over uh, zo'n zo scanapparaat in de Rotterdamse haven. In het kader van uh, het opsporen van, van drugs. En ze schijnen dan ook nog zo'n mobiel apparaat te hebben. Ja, maar er zijn, ja. er zijn een heleboel van die bankemployees die hebben een pak nog wel liggen denk ik. Nou, die geven we een mooie Mercedes of een Audi of wat dan ook. En die, die sturen we naar uh, Spanje toe. En die komt zeker weten alle grenzen gewoon zo over. Zolang hij maar in zijn eentje in die auto blijft zitten, geen andere mensen erin laat stappen. dan geen, zo hij, geen zonnebril. Hij wordt geheim niet gecontroleerd. Hoogstens of hij een koffer met geld bij zich heeft. Nou, dat moet hij niet hebben. Ja. Nou, maar dat zijn geldhonden, hè? Die, die, of kunnen die dan ook drugs opsporen? Nou, nee, maar, maar agenten en douanebeamten <laughs> zijn altijd heel bevooroordeeld. Ik heb een keer uh, drank gesmokkeld vanuit Spanje, echt heel, hoeveel, heel veel, En omdat ik een uh, pijpje bij me had waar je misschien wel eens hash mee zou kunnen roken, werd die hele auto uit elkaar gehaald, ze hebben die drank er allemaal uitgetild, ze hebben die drank er allemaal ingezet, maar het motorblok moesten we zelf weer repareren. Jezus. En we hebben niks voor de rest van, u bent drank aan het smokkelen. Franse douane. We moesten onze broek uit, alles. Maar alle drank hebben ze zelf weer in de auto getild. Nou, dat is in ieder geval uh, beleefd. Ja, nee, maar dan zie je dus dat zo'n vooroordeel... Ja, ja, ja. En dat... Ja. Ja, dat klopt. Dat, uh... Kijk, het, het, het vooroordeel over wie nou een uh, wie nou stuf rookt of wiet rookt. Dat heeft het PCN in het verleden toe aangezet om eens een keer hun klantenkring te onderzoeken. En dan blijkt het uh, dat het dat, dat allemaal keurig verdeeld is zoals dat ook in, in de samenleving verdeeld is. Van hoog opgeleid tot ongeschoold, van oud uh, tot, uh, tot jong. Hè? Vanaf ja, 18 toch? Van, van, ja, vanaf 18. <laughs> Ja, ja, nee, gewoon voor de details. Hè. Want wat is het beeld, wat, wat, wat, wat de gemiddelde, het gemiddelde. Nou, ik weet niet hoe, hoe dat met Kamerleden zit, maar ik vraag me wel eens af. Uh, de, hoe denkt zo'n van de stuur over, over een blower? Uh, de plek... nou, die denkt van, oh jee, die houdt ze hard vast als hij er echt eentje tegenkomt. Want hij kende er dus al twee, maar als hij er nog eentje tegenkomt, dan denkt hij van, oh jee, ik kan maar beter geen kennis maken, geen vrienden worden. Want die gaat misschien wel heel snel dood. Er komt zometeen een container uit de lucht gevallen. Ja. Maar Jozef Mans, die had toch een goed contact met van, die van de Steur. Ja. Dus dat volgens mij, want het want, ja. was volgens mij van de Steur die tijdens een van de Kamerdebatten. Of was dat opstelt? Nee, dat was van de steur. Van de steur, ja. Joze Mans, die, die, die, die, die, heeft, die heeft een steur. Dat kan ook, ja. Dus ik, je, ik, <coughs> ik, misschien is er ja, ook met, wat gewoon wat verwarring daar. Ja, het zijn zelfs meerdere steurs. Prachtige vissen, by the way. Hoor. Van, ja, ja, heel groot. Ja. Net een bouwpakket, hè? Ja, maar <laughs> gewoon ook echt een soort pre ja, dat... die daardoor dat water schuift, man. Wow. Zilverblinkend. Maar goed, zo ziet de minister er dus niet uit. Dat is toch meer een uh, opgeblazen zeerop. Ja, ja, maar je hebt tegenwoordig een ethisch gemodificeerde zalmen. Dus. Nou ja. Um, zijn er binnenkort trouwens nog leuke dingen te verwachten als het gaat over uh, de plant? Nou ja, het, Ik wordt, bedoel... het wordt voorjaar hè? Ja, het wordt voorjaar, ja. Maar voor de mensen die echt hele, hele grote planten willen hebben... Die, die zouden zou kunnen proberen om nu al te zaaien onder een gewone ledlampje, gewoon zo'n huistuin- en keukenlampje. En dan in ieder geval alvast voor te groeien. Je houdt licht altijd ja. op 18 uur. En dan krijg je dit jaar een hele grote plant. Hé. Hey. Ja, dat, dat is een goed idee. En dan heb je maar één plant in je tuin en die neemt meer dan een vierkante meter in. Die wordt dan ingeschat op 15 planten was het. Ik weet het niet. Nou ja, dat ligt eraan hoe groot de kans is dat je gepakt wordt. Nou, hoe groter die plant is, hoe groter de kans. <laughs> ja, ja, nou, gepakt door wie? Hè? De, de, de, nou, door de, iemand die een hekel heeft aan één plant, maar hij staat niet in een pot, hij staat niet onder kunstlicht. Hij staat op het moment dat de pakkans het grootst wordt met die plant, is er het minst mee aan de hand. Nou, Zou ja, je officieel dat... moeten kunnen blijven staan gewoon? En in België mag dat ook, dus waarom hier niet? Zo roepen zij toch omgekeerd ook allerlei dingen? Ze roepen van alles. Maar eh, vandaag was dus een mooie. mooie eigenlijk bijna ja, een voorjaarsdag. Het is weliswaar ja, gewoon nog februari. Maar uh, in die zin uh, denk ik ook van: het is. Uh, je, we zouden bij wijze van spreken al uh, de aftrap kunnen nemen. voor gewoon van. ernaar uh, te streven dat zoveel mogelijk mensen. die. ...tot en met vijf plantjes... ...ruimte ook gewoon gaan benutten. Ik bedoel, er is een situatie... ...zodanig dat zelfs... ...een van die mensen van... ...notabene het uh, VWS... ...van BMC... ...zeg maar, dat... ...die ook redeneerde van alsof vijf planten dat mag toch? Ja, want uh, vroeger zich af waarom wij een verlof kwamen aanvragen voor een club, terwijl wij gewoon toch maar vijf planten per lid uh, gingen verbouwen. Dat mocht toch? Dat hadden we helemaal niet nodig dat verlof. Mm -hmm. Nou, in ieder geval nou, laten we. Hoe was het nou ook weer? Ja, maar het komt er wel ongeveer. Uh... Maar dus in die zin <laughs> zie je dat daar toch gewoon de nodige verwarring is. En uh, wat dat betreft, het is ook gewoon echt, het is een mooie plant. Nogmaals, de plant die hoort hier gewoon bij de inheemse planten. Dus uh, waarom niet? Hè? Van, uh, en in die zin uh, heb ik meer dan eens gezien hoe ook de plant als zodanig heel erg, zou je zou kunnen zeggen, pacificerend werkt. Dus mm -hmm. dat uh, mensen die tot dat moment dat ze dan. Dat is wel plant een nadeel zien, als je actie wil voeren. Uh, nou ja, nou, want je kunt ook pacificeren... prachtige acties voeren. Dat is waar. Van, uh, maar dus dat... dat dan eerst dan hebben ze helemaal in hun hoofd... Uh, alleen maar drugs en wiet... en ze zien hel en verdoemenis... en ik weet niet wat allemaal. En dan op een gegeven moment... dan realiseert zo iemand zich uh, van... oh, dat... dat... Ah, maar dat is hennep. Dat is die wiet. Oh, hè? Uh. Ja... Hoe kan dat? Weet je van, en in die zin is gewoon uh, als zoiets, het wordt ook op een hele rare manier gewoon negatief gemaakt. En uh, daar is het natuurlijk handig als het alleen maar een soort van uh, ding is... ...wat uh, uiterst uh, kunstmatig, uh, onder allerlei kunstmatige omstandigheden... Uh, ...achter booby traps en zo uh, stiekem uh, gemaakt wordt... ...en de mensen worden er gek van en ze kopen alleen maar kwats uh, en uh, boten, weet ik wat. Uh, hè, daar, daar, in dat beeld is natuurlijk gewoon... Hey, een plant die ons de Gouden Eeuw zo ongeveer heeft bezorgd, ja, en uh, die de mens ongelooflijk veel andere, zeer goede producten kan leveren, die is gecriminaliseerd. En die wil je dus eigenlijk niet uh, als onschuldig uh, gewoon weer terug hebben, waar die gewoon hoort. En dit is gewoon overal. En wat dat betreft... Uh, hè? Ja, maar misschien krijg je dan wel weer een actiegroep die dan zegt van... Nee, die hennep die moet toch verboden worden. Want het doet ons te veel denken aan de slavernij. Ja, nou dan gaan ze maar weg. <coughs> ja, het zou zomaar kunnen. Het zijn gekke tijden. Misschien dan is het misschien handig dat wij nu vast deze club oprichten. Oh ja. Hè? Dus dan... ...kunnen we te zijner tijd gewoon de ons welgevallen gedraai geven. Ja. Ja. Jeroen, jij hebt helemaal geen verleden. Dat weet jij niet. Nou, Zou, is het mogelijk theoretisch? Ik heb wel geprobeerd om mieren zo uh, te laten doen wat ik wou, maar ging moeilijk. <laughs> is het wel een beetje gelukt? Dus mieren waren zuur. Ja, ja, ja, oeh, die hebben het heel erg te verduren gehad, dus dat betreft heb ik er wel eens van gedroomd, ja. Dat ze me kwamen okay. halen. Slavendrijver ook nooit geprobeerd? Van? Nee, het heeft me nooit zo aangesproken eigenlijk. En de andere kant van de slavernij wel eens aangeproefd? Goh, wat zeg ik nou weer? <laughs> Dan kan je nog steeds als slavenmeester ja, ja, kan je proeven. Ja, daar kom je meer in allerlei zo... Ja, dat... Ach, ach ja. Jeetje. Dat is dan meer zo... Dat zijn dan. Dat noemden ze toen romantiek. Ja. Ja. Dat heb je ook veel tijden gehad. Verschillende tijden. Ah, we, we hebben het vorige week wel over gehad. Hoe je drugswetgeving kunt gebruiken. Om bepaalde bevolkingsgroepen te onderdrukken. Jazeker. Ja, dat is ook waar het vooral voor gebruikt wordt. Ja. ja. Dus uh, in die zin uh, is er wel een link... Uh, uh, met de slavernij. Want in, in, in de Verenigde Staten... Uh, He, dat, dat, dat was de, de, laat zeggen, de boodschap van die documentaire daar, daar stelde de maker en ook een aantal wetenschappers van. Nou, als je er goed naar kijkt dan is die drugswetgeving in, hier in de VS gebruikt om Chinezen te onderdrukken, Mexicanen en op een gegeven moment dus ook allemaal donkere mensen want die kon je heel handig uh, oppakken want ja, een beetje wiet hadden ze altijd, hadden ze altijd wel bij zich dus ja, dat, uh, in die zin heeft de henne wel wat met, met, met slavernij te maken. Dat het gewoon een, een voortzetting is van de onderdrukking, het verbod op de plant. En, het heeft goed, zelfs dat, wat met jodenhaat te maken vanwege dat Nixon, die vond juist het belangrijkste argument dat er allerlei joodse psychiaters en artsen en zo juist voorstander <lacht> waren van het nou, wel open vrijhouden van die cannabis. Nixon werd in de documentaire, laat zeggen, aangewezen als degene die de war on drugs ontketende. Maar hij kreeg van een van een dat was een verslavingsdeskundige, laat maar zeggen. Iemand die, die, die, nou ja, die het vanuit een bepaalde hoek keek. Maar die dame die zei van we moeten er ook bij vertellen dat die, hij trok enorme hoeveelheden geld uit voor de war on drugs. Maar hij heeft ook enorme hoeveelheden geld uitgetrokken voor hulpverlening. Voor afkikklinieken en uh, dat soort dingen. En pas onder Reagan is, is het echt uh, nou ja, zo erg geworden zoals het nu eigenlijk al jaren is. Maar toen hebben we wel de Betty Ford kliniek erbij gekregen. Hè? En dat is dan toch wel weer heel fijn. Maar Betty dat is dan Ford, voor alcohol. Dat, ja, maar dat was toch van John Ford? Maar dat was. Hoe zat ja. het ook allemaal weer? Nixon hadden we, die moest aftreden. Gerald, Komt om die Ford Gerald, niet? Gerald, Gerald. Ford. Ja, nou in ieder geval, dieze die vrouw. Die, die heeft op een gegeven moment afkeerklinieken. hele dure, hele chique. opgericht voor alcoholverslaafden. Oké. Okay. Nou, misschien was dat een soort voortzetting van. En vanaf van dat de moment die... is er eigenlijk nooit meer wat gedaan. Uh, met andere drugs, uh, eigenlijk. Hmm. Maar het is nou ja. volgens mij ook op zich, wat vooral is, dat is dat Nixon, dat is degene die in wezen de term war on drugs gemunt heeft. Dus er was al ja, ja, altijd klopt. die strijd aan de gang en hij heeft het in dat, in dat steltje zoals ze daar wel, uh, ik weet niet wat, allemaal de oorlog verklaren, dat uh, maakt niet uit, uh, heeft <lacht> maar, hij de drugs de oorlog verklaard. Maar, maar, maar mensen die, laten we zeggen, wat meer kaas hadden gegeten van politiek. die stelden in de documentaire dat dat gewoon uh, uh, verkiezingsretoriek was om gekozen te worden. Okay. Ze wouden laten zien dat ze uh, hard waren tegen criminaliteit. En ja. toen bedachten ze dus van: weet je wat, we beginnen een oorlog tegen de drugs. Ja. En eigenlijk zie je wat Nixon dus uh, uh, 1971 uit mijn hoofd uh, deed. Dat doet van de steur en daarvoor opstelt nu nog steeds. Ja, ja het is een, op een bepaalde manier het bezien. Is het, een, is het een, een goedkoop soort van methode? Je, gewoon ergens iets met weinig echte feiten en zinvolle onderbouwing iets tot heel eng verklaren en reageren met van dan moeten we optreden. In plaats nou, ik, van he? goed te gaan kijken wat is hier aan de hand, hoe zit dat, wat, wat, wat zijn hier eigenlijk de oorzaken en zo. Dus allemaal... is het is altijd handig om iets of iemand de schuld te kunnen geven, dan valt het helemaal niet op dat je die andere dingen allemaal laat verzaken. Ja, dat kwam ook in voor de, in, die, in die documentaire, daar kun je die wet heel gemakkelijk voor gebruiken. Ja. Je maakt van de drugs iets van de duivel en de mensen die dat dus gebruiken die, die deugen niet en... ja. Zo kun je in je gang gaan. Ja, en, dat, dus, uh... en ondertussen, doordat je dat zo doet, geef je dus continu jezelf en iedereen die in jouw lijn bezig is, een soort opsteker van, hè, je doet wat goeds joh, je streeft wat goeds na. Terwijl, als je gewoon overal ernaar kijkt, kun je gewoon simpelweg constateren, volkomen bullshit. <coughs> Het werkt niet. Het is nergens minder geworden, waarschijnlijk alleen maar meer, omdat er via zo'n verbod toch een continue PR-campagne voor de meest vage nieuwe middelen ook nog eens aan de gang is. Uh, ondertussen met waar ze ook optreden, ik bedoel, feit is dat gewoon op een bepaalde manier toch in tamelijke rust in uh, Nederland, in de ons omringende landen, dus heel Europa zelfs alles daarbuiten, zelfs gewoon ook nog de Sovjet-Unie, China Australië, eigenlijk dus gewoon de hele wereld overal, ongeveer in gelijke percentages middelen worden gebruikt kan erg verschillen of de nadruk ligt op ...alcohol of op de een of het ander iets wat ergens uh, lokaal volop is... ...bijvoorbeeld die kat of uh, coca bladeren of ik weet niet wat... Of overal. Of drugs. Hè, precies, overal wordt alles gebruikt en het komt er ook nog. In de zin van uh, hoe groot is de markt voor Nederland uh, per dag in, uh, in cannabis en in, uh, in hashish. En dan is die in Duitsland is die dus gewoon pak een beet... Uh, nou, wat is, vijf keer zo groot of zo. En in Groot-Brittannië ook zoiets. En in Frankrijk. Oh, dus, nou, weet je? De, dus hoe, hoe, hoe zit maar, dat ik, mo van, ik, uh, moet, ik moet denken aan Freek Polak, die gewoon stelde: van. Als je, als je er vanuit, ze beweren dat het voor de volksgezondheid is, of he, om, om, om die te beschermen, of om die de, te vergroten, de drugswetgeving. Maar. Dat blijkt dus uit geen enkel onderzoek. Ik bedoel, het, het, nee. het verbod maakt het probleem alleen maar erger. Ja. Erg geef, en geeft mensen ook stress, wat ook niet goed voor ze is. Alles slecht voor de gezondheid. Dan moeten ze weer middelen gebruiken tegen ja. die stress. Nee, maar goed, jullie zeiden toen net, van, van, je had het over al die plantjes, maar eigenlijk is het he he heel simpel. Ik bedoel... Uh, in het stadium van, van dat we jagers en ver, verzamelaars waren. Wat had de natuur te bieden? Nou ja, je had dingen die je goed kon eten. En dingen die je beslist niet moest eten. En... Uh, Iedereen uh, kon op die manier uh, al, uh, al, aldoende planten of uh, wortels of wat dan ook tegenkomen die een soort bijwerking hadden. Ik bedoel, dat is niet alleen kennis wat bij mensen zit, dat zit toch ook bij dieren? Ja. Dat als, als je een bepaald plantje eet, dat dat een uh, bepaald prettig bijeffect heeft? Ja, ja zeker. Ja, dus, dus... En dieren zijn bekende, maar... Sowieso, bijna alle dieren gebruiken wel in een of andere vorm een soort van drugs. Zelfs huiskatten doen dat. Mensen kopen gewoon kattenkruid voor hun katten. Ja, maar om nou even de waanzin van een drugsvrije samenleving duidelijk te maken. Dat is er nooit geweest. Het zal er ook nooit zijn, want ja. En bovendien de drugsvrije samenleving die niks om voor ogen had. Dat was een samenleving waar je volgens mij uh, volop pillen van de dokter kon krijgen. Oh, ja, oh, ja, natuurlijk. Ja, maar die ja, zijn goed voor je. Ja, dat is allemaal ja, onderzocht ja. en onderbouwd. Er heeft wel uh, trouwens, er heeft wel een, ooit een autovrije samenleving bestaan. Hè? Ja, maar toen was er een oliecrisis. En een televisievrije samenleving heeft wel ook bestaan. Maar ja, drugs, dat, drugsvrij dat is inderdaad dat... Zelfs die hol holbewoners waren niet drugsvrij, dat, uh, die waren hartstikke televisievrij, weet je. En, uh, en ja, wij van alles maar drugs, drugs allemaal. is dan weer niet, dat... Uh, ja. Het is een hele vreemde wet is het al met al. Dus ik, gewoon, kijk, het is zelfs zo dat er gewoon ook uh, insecten en zo, zoals bijen en hommels, die, die vinden het echt prettig om ook even dronken te zijn. Dus die boeren ook af en toe even een plekje aan waar, waar al wat alcohol gevormd is. Gewoon omdat ze nou ja, het vollig vinden. Ik heb ooit een filmpje gezien over een, een clubje beesten ergens in Afrika... die volgens mij rottende mango's aan het eten waren. Ja. En daar ze hadden allerlei soorten bij elkaar die elkaar anders naar het leven staan. Althans op elkaars menukaart voorkomen. En uh, de, die, waren, die werden gewoon... Ja, apen zat, letterlijk. Die apen waren knetten zat. Die, die vielen, vielen gewoon om van de, van de drank. Van die gist ja. vruchten. En de volgende ochtend zag je een baviaan zitten... Met, met, met, met, ...met zijn handjes aan zijn hoofd. Van, oh, ik heb hoofdpijn. Ja, ja, ja. Dus... Maar dat, ja dat is <laughs> Marula vrucht. Heet, precies, dat is de, van de marula. boom oh. Nou, whatever. Uh, maar, ik, ik, wil, ik wist niet meer wat voor vrucht. Maar dat beeld van die baviaan... ...met zijn handen zo aan zijn hoofd. Ik denk van, ja... Ik bedoel, het, je kent dat gevoel. Ik, nou ja, ik heb dat <laughs> wel eens meegemaakt in mijn leven. Dat, uh, zoals een goede vriend van me zei: je leert de grens pas kennen als je hem overschrijdt. Dat is waar. Altijd één, één keer proberen. Ja, en dan dan, dan. dan herinner je je dat als beginnersgeluk en dan ga je er goed <laughs> mee om. Nou, nou ja, goed, ik bedoel, dat, dat is gewoon wel een feit. Ik bedoel, als je het over middelen hebt, dan is het gewoon wel slim om te weten van hoeveel van, kun je ervan nemen. Er is uh, trouwens, als je het dan over, zeg maar, zo'n zo aapje hebt en uh, gisteren de vruchten. Ja. Dan, je kunt op dat punt ook nog heel interessante filmpjes vinden, ook uh, artikelen, over uh, de... Groene meerkat. En de ruimoorde En dat is dan ergens bij die eilandjes in de Caribische zee. Mm -hmm. uh, en daar is uh, zeg maar een soort, die, die aapjes die, die zijn daar ooit gekomen. Uh, met die slaven. Mm -hmm. En daar was uh, suikerriet. En uh, daar gisten natuurlijk het een en het ander. En zo is dat... Uh, Honderden jaren doorgegaan. Inmiddels. Uh, uh, suikerrietplantages heb je niet echt meer. Maar je hebt wel allerlei toeristen en barretjes en terrasjes met parasolen. en allerlei drank. met parasolletjes, tokteels, uh, Weet ik wat. <laughs> en uh, die aapjes die zitten daar, ik zou maar zeggen. een beetje in de boarding... net zo in, uh, in, in de struiken uh, en in de buurt. En die komen dan daar zo tussen die mensen. een beetje op die tafeltjes af. En dat is uitvoerig bestudeerd en ook gefilmd. En dan uh, gaan die aapjes, die, uh, daar staan glazen, soms uh, nog niet uh, genuttigd door mensen die even zijn zwemmen, weet ik wat, dingen achtergelaten en zo. In ieder geval, de aapjes die hebben dus veel plezier met de alcohol. En uh, daar hebben ze ook ontdekt dat ook de verdeling van hoe er gebruikt wordt, die loopt eigenlijk best wel heel erg gelijk met hoe dat bij mensen gaat. En dat is dat uh, zo'n, uh, eigenlijk het grootste deel, zo'n 80%, die drinkt met mate. En dan is er zo'n uh, 10% die drinkt eigenlijk niet, dus die pakken gewoon cola. Een, precies, een frisdrank. Wat zoeken echt uit, zoeken ze echt <laughs> uit. Hè? Alcohol. Als ze en, proeven echt van hé, hey, geen alcohol, dat willen ze hebben. En dan, zijn uh, bobapen. Ja. En dan zijn er, er zo'n 10% die, die, die hebben no limits. dus die en, nou ja, Het levert natuurlijk prachtige filmpjes op, maar die zijn echt totaal straalbezopen. Maar nou, die staan wel heel hoog in de hiërarchie. Die vallen van de tafeltjes en, en uh, die kukkelen om met glazen en zo. Maar dat zijn wel, zeg maar in de rangorde is dat de top. Die 10%. Maar zijn dat mannetjes vooral? Dat kwam werd niet genoemd. Nou, we gaan het maar filmpje nog een zomaar keer kunnen. kijken. Zo'n kunnen. Oh, ja, ik wil dat filmpje ook wel even zien een keer. Dan. Dat, dat is wel leuk. Maar goed, iets wat van eigenlijk heel diep in ons genemateriaal zit. Of uh, gewoon, uh, je leeft van de natuur, dus kom je ook in aanraking met planten die op je ja. hoofd werken, laat maar zeggen. Nou dat, in dat kader kun je ook opmerken dat, zeg maar, ieder jaar weer zijn er dus gewoon duizenden gevallen van kleine kinderen die iets in hun mond gestopt hebben. Waar, uh, ja, naar de dokter, ziekenhuis, ik weet niet wat, even kijken wat te doen: water drinken, laten spugen, iets anders. Dus dat laat al zien dat in die zin, en hè, dat de uitprobeer, uh, ik zal me zeggen. ...energie, neiging. erg... ...neiging erg groot is. In de oh. zin van, want dan zit er al... ...ik bedoel, we hebben al gewoon 50 jaar les... ...dat uh, de wasmiddelen... ...de keukenkastje dicht moet zitten... ...en dit en dat... ...en nou ja, fabrikanten die worden dan soms nog gevraagd... ...om de, de echt enge middelen... ...in niet al te kleurige flesjes te doen en, en met zo. met kindveilige sluiting... Kindveilige ...die sluiting. Ik dan zelfs niet open krijgen Maar op zich... ...zie je dus dat gewoon... Als je dus die, deze mens zijn gang laat gaan in een context. Nou, die hebben gewoon binnen een paar generaties. Hebben ze alles wat, uh, wat min of meer leeft. Uh, heb, of dood is, dat hebben ze in hun mond gestopt. En gezien van. Oh, dat moeten we niet doen. Of, uh, ja. Dat, uh... Maar goed. Uh, dat... Om nog even erop terug te komen, want als je dus zo'n middeltje tot medicijn verklaart, dan is het opeens een verdienmodel. Uh, ja, ja, dat denken ze wel, ja. Of als je het gaat voor. Wat denken ze wel niet eigenlijk? Ja, ik weet niet wat ze denken. Want het, het zou weten. toch eigenlijk uh, prachtig moeten zijn om mensen te kunnen helpen en zo. Ja, maar als ze de kat helpen, dan weet je ook niet of ze hem echt helpen. Nee, ja, maar kijk, kijk, sommige van die middeltjes die zijn niet zo handig als je streeft naar maximale winst. Ik bedoel, wat heb je aan, aan, aan dronken arbeiders of aan dronken kantoorklerken? Dan gebeurt er helemaal niks. Dus, je bent weer wel een beetje lol. Ja, de, de, die, die gasten... En je, je geeft ze alleen maar geld op vrijdag. Nou ja, kijk, op een gegeven moment werd het... Uh, en, en das, dat was ook een gebeurtelijk vakbondwerk, maar er is zo'n wet dat je niet, uit, niet mag uitbetalen in de kroeg... wat ja. ooit werd gedaan. Uh -huh. Ja, meestal ook nog in de kroeg van de eigenaar van de fabriek. Ja, uh, zo ziek zit het dan ook in elkaar. Maar het is verdienen en verdienen dus steeds. Ja, maar en daar heb je dan natuurlijk nog Maar dat is heel mogelijk, galvanistisch, toch? Dat dit, dit, dit, ja. dit hele... Dit, dit, dit gebeuren van de alcohol op die manier... Uh, dat is in hoge mate gelijk opgelopen met, uh, ik zal maar zeggen, toch een soort. de industriële revolutie. Waarin er iets. hele, hele essentiële veranderingen hebben plaatsgevonden. in hoe de mens bezig is. En ja. in die zin, ik, een tijdje geleden. kwam ik dat ergens tegen. Ik noemde het al een keer. van hoe er dus. Uh, die angst voor de heroïne toen de Amerikanen dus in Vietnam zaten... en daar ongelooflijk veel gebruikt werd door die soldaten... Uh, en, en ontzettende angst ontstond voor als die terugkwamen... van, oh, oh, nou gaat het helemaal fout. Het is ook in hoge mate fout gegaan. Maar hun, hun aanvankelijke insteek was dus gebaseerd op het feit... dat ze proeven deden met ratten. En die zaten in hele kleine kooitjes. En in die kooitjes hadden ze één tankie met water... Dat was gewoon water. En ze hadden één tankje met water en ze hadden er zat heroïne bij. En uh, ze constateerden dat na verloop van tijd die ratjes gewoon alleen nou, nog maar heroïne consumeren. Je moet het nog erger, want het is nog erger. Het was niet een experiment met ratjes, dat was het wel. Maar dan allemaal in aparte kooien, ze konden elkaar niet eens zien. Ja, ja maar ze zaten dus in kleine kooitjes. Ja, in hun eentje. En, dus, en die gingen helemaal los op die heroïne. Nou, dat was voor hun situatie. Nou, zie je, dit gaat helemaal mis. Uh, daar is een onderzoeker geweest die had toch een beetje van, goh, van dat uh, apart. En die heeft eigenlijk daarna een soort rattenhemel gebouwd. En dat was dus een fijne, grote soort samenleving. Waar ze, met meerdere. En er was, uh, je zou kunnen zeggen, speelgoed, er was eten, er was van alles. En er was ook. Water. Een tankje met en water en, en een tankje met water met heroïne. En oh wonder, eh, bijna niemand kwam aan de heroïne. En dat werd ook helemaal geen probleem. En in die zin, eh, hoe ver dat strekt. Ik bedoel, van in hoeverre... maar eigenlijk, Jeroen, wat je stelt is dat als je een gelukkige samenleving hebt, heb je een minder groot drugsprobleem. Nou, nee, dan is het geen probleem meer. Want het werd wel gebruikt, maar absoluut niet... Uh... Van uh, Gods idee en weet ik veel wat. Nou ja, maar goed, maar je zou kunnen zeggen van. Uh, Het is in ieder uh, geval de, de, de eerste keer dat op een gegeven moment de verslavingstheorie, zoals dat heet. On ondergraven werd. Vanwege, dat bleek dus allemaal gebaseerd te zijn op dat ene experiment met die ratten. Wat ja, nou, ik, ook... kan, ik kan me ook iets herinneren met muizen en amfetamines. En ja, uh, ook een klein hokje. En natuurlijk gingen die beesten. Als de dosis maar hoog genoeg was, elkaar op een gegeven moment te lijf. He, dat uh, ontaarden in agressie dus uh, ja. Maar, ja je kunt je sowieso afvragen of dierproeven natuurlijk in die zin zin hebben omdat oh, dat ze dan dat de hand van mensen zegt. Maar... dierproeven zijn niet natuurlijk daarom had iedere koning vroeger echt een voorproever en dat was ook een mens ja net als de koning alleen dat had je in die tijd vaak weer niet mogen zeggen tegen de koning want die stond toch hoger maar, maar waar het mij in die zin vooral eigenlijk ook om gaat dat is dat de mens is op zich met dat grote brein en ik weet niet wat allemaal. En, en al die cultuur bijzonder complex. En dan zie je dus dat waarschijnlijk een heleboel gebruik. Wat uiteindelijk tot een situatie leidt die problematisch is. In heel veel gevallen ook... ...iets te maken heeft met gewoon de algemene setting... ...waar we met z'n allen in beland zijn. En Ik bedoel de sociale om... Wow, sociaal. weet je, van, van... ...er wordt hier van alles aangeprezen als volstrekt normaal... ...terwijl als je dan een tijdje nadenkt... en denk je wat vreemd allemaal of zo. Van, en, en, en er is geen krant die daar nog op inhaakt of zo. En dan he, van... De, de politiek is ook met iets heel anders bezig. In, in die zin van op die manier creëer je wel die, die proefopstelling uh, met op een bepaalde manier overdrachtelijk gezien. Die idiote kooitjes waarin ja. uh, als iemand dan de vinger krijgt op een of ander, weet ik wat, is het de dokter die schrijft een vreemde naam voor. Het is iemand in het station die iets verkoopt en het noemt die wit of bruin of weet ik wat, van... He? en je voelt, je, je voelt het niet meer, of je voelt je daarna in ieder geval ergens nog een soort van rust, dat, dat, dat ga je gewoon aanjagen, als je de boel zo opjaagt, als wat hier gebeurt. Van, kwam een stukje Uitzien, tegen... in Griekenland ook met dat spul. Ja, van, uh, nou ja, crisis, dan zie je dat er dingen gebeuren, maar ook in, in over in wezen overtollige luxe. Dus in, uh, in, in Santa Monica, daar bij Los Angeles... Uh, ...waar dan dus een heel rijke gemeente, Palo Alto... ...met allemaal van die techboeven en weet ik wat. En, uh, en daar, onder de, onder de jeugd, dus, dat is het is een soort uh, hotspot van zelfmoord. Van, uh, weet je, dus, en dat zijn dus juist hele... Heel, je zou kunnen zeggen, dat zijn dus gasten die verkeren in situaties waar al die anderen. Van dromen. Eh, precies. Waar ze dus uh, zo graag zouden willen dat ze dat ook hebben. En dan zijn ze toch uh, op de een of andere manier zo ontkoppeld dat dat helemaal uh, ja, nou ja, niet hoeft of zo. Van, uh, dat is natuurlijk heel apart. Of, of in Japan heb je in wezen ook een vergelijkbare situatie. Nou ja, wat ik van Japan weet, is, is, het, is dat daar de druk op de mensen heel hoog is. Gewoon van, van whatever, waar het ook om gaat, je werk, je studie. Ja. Dat, dat, dat er een, een enorme druk is van, om, om goed te presteren. Ja, maar dat is dus, dat was ook bij daar, zeg maar dat Palo Alto. Van de meeste kinderen die, die, die, die, die komen in een gezin. Waar toch tenminste één van de ouders een academische graad heeft. Oh ja. en die hebben ook al zo gepresteerd. Dus die willen, die, hè, onder het motto: hè, ik wil het beste voor mijn kind. Precies eigenlijk, zoals met die gezondheidszorg. We willen voor jullie zorgen. Terwijl hè, dat gaat op een manier dat het, het omgekeerd uitpakt. Ja. Maar goed, we zijn tot, tot de conclusie gekomen dat middelengebruik uh, des mensen is en dat, dat, dat er omstandigheden zijn die uh, het gebruik dan wel ver, uh, vergroten of verkleinen. Dat heb je mooi samengevat. Ja. Nou ja, ik doe een poging. En, en dan ja, heb nee. je dus ook nog, als je zeg maar wetgeving ook tot omstandigheden rekent heb je dus allerlei omstandigheden die bijvoorbeeld situaties creëren... waarin er opeens een markt ontstaat voor iets waar anders nooit geen markt voor zou zijn. Dus uh, nou ja, in die zin de op? meest vreemde synthetische dingetjes omdat het kan, of zo. Ja, omdat het met dat uh, echte dingetje wat moeilijk was, of zo. Nee, maar wat ook opviel in, in, in die documentaire over... Uh, nou ja, hoe zit het nou met de war drugs in de VS... Is dat heel veel mensen uh, gingen dealen om hun eigen gebruik uh, te kunnen financieren. Ja. Dat verschijnsel krijg je dan ook heel snel. Dat, dat, dat, dat als er een, in een bepaalde wijk, in een ghetto dus, uh, zoals dat dan uh, genoemd wordt... Uh, Enorme werkloosheid is, dan is dat misschien een reden om te gebruiken. En dan gebruik je eenmaal. En je wilt dat gebruik blijven volhouden en financieren, dan ga je dus dealen. En, nou ja, zo krijg je een soort olievlek, lijkt het wel. En, en daarbij, praktische zin, dat omdat er dus verder geen sprake is van, ik zal maar zeggen, een, een, een openlijke markt is het voor veel mensen ook weer lastig om eraan te komen. Dus ik doe Ah, ja, dat is, de boeven, de, dan, dan, dan, dan, dan ja, maar, gaan de dealers de grote dealers verdienen. Precies, dus als, als, als een jongere een, een telefoon wil hebben... dan kijkt hij in al die gidsjes of op het internet wat die dingen kosten... en hij spaart wat, of hij doet wat... en dan daar, kan hij telefoon kopen. Maar bij, bij, bij middelen... Daar, je, je, je, waar kom je terecht? Bij een vaag figuur. Of je gaat naar iemand die je wel kent. Waarvan je weet, die weet het ook. Of zo. Dan loop je die weg langs. Dus zo ging het vroeger. Het, het, op die manier vormt zich ook. Ik bedoel, hoeveel mensen hebben inderdaad niet gewoon als groepje... Met z'n vijf of met z'n tienen allemaal wat poen bij elkaar, omdat één iemand iemand kent van ik weet wel iemand en daar kan ik aan ons kopen. Zo hadden wij gewoon een groepje vrienden, die hadden allemaal een andere vriend en we vertelden aan elkaar niet wie die, die dan weer was. En dan haalden we voor elkaar, haalden we spulletjes, precies zoals jij zegt inderdaad. En waren we dan een dealer? Nee, we waren eigenlijk gewoon, eigenlijk een club in de, in de ja, ruimste zin van het woord. Een social club, een Af social club. Social club. Een drugs social club. ja. ja. Een drukke ah. social club. <laughs> Totdat tot soort... tot ze bediend waren, toen was het niet meer zo druk daar. Het werd heel rustig. Ja. En we hadden gewoon inderdaad onsjes en dan had de hele klas weer te roken. En dan uh, iemand anders die wist van je, hey, nou, die heeft net uh, leuke dit en dat binnengekregen. Royal Libanon. Nou, dat kan allemaal wel proberen natuurlijk. Nou, uh, Rooie Libanon, dat is al heel lang geleden. Dat is wel heel lekker. Ja. En ik heb ook al Syrische stuf gerookt. Ja, dat komt er een beetje... Dat ligt een beetje halverwege tussen gele en rode Libanon in. Ja, precies. Maar ja, dat kunnen we voorlopig wel vergeten. Hadden ze vroeger met van die Syrische ruitertjes erop en zo. Wel net zoals die, Marok of net zoals die Libanezen verpakt in uh, van die zakjes. L linnen zakjes ja. met... Uh, ik herinner me een duifje op het zakje. Ja, die, dat bedrijf bestaat trouwens weer, hè? Dat is nou uh, een soort van semi-gegedooggelegie dingest iets. Okay, okay, in ieder geval okay, die betaalt belasting in Libanon. Uh. We zitten dus nu even daar in het Midden-Oosten. Ik zal laatst iets voorbij komen. En dat gaat over het probleem, uh, is wiet wel koosjer dus dan moet er een rabbijn aan te pas komen om... Ja, maar rabbijn, meerdere rabbijnen hebben inmiddels wietkosher verklaard. Ja, ja, ja, dat is de grap. Dat, uh, dus we zijn met kosheren dingen bezig. Ja, god, zeker. God zij dank. Welke god? Gods bedankt, godspedank, nou ja, de, zeg ik die, altijd. Godspedank. Ja, we, he, of, je mag zijn naam niet uitspreken, nee, maar goed. Uh, ik zeg ook godspedank. Ja, oh ja, ik luister dat is even. is toch jiddisch. <laughs> mm hm <laughs> nou, wat maar, een rare wereld toch? Okay. Dus rabbijnen die vinden uh, wiet kosher. Ja. Ja, Gewoon een onsje wiet en een ontsje vis En dan moet de katholieke kerk binnenkort ook maar volgen. Ja. kunnen die de wiet niet heilig verklaren of zo. Ja, het is wel een jezuïet, let op. Is het een jezuïet? Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Je ja, heeft in Mexico ook heel erg opgeroepen tegen de drugs en... Uh... Het is een Jezuwiet. Hij, ja wel, hij maakt ook al heel lang om... gebruik van echt een PR-adviseur. Uh, en maar hij heeft je... in die kelder heeft hij nog van die Vino Mariani staan. Hè? Nee, maar goed, maar ik bedoel... Oh, daar... hey, nee, maar... dat de gegevende wieten, wat is het? Om heilig verklaard te worden moet je toch een aantal dingen gedaan hebben. Maar volgens mij... Het voldoet cannabis daar wel aan hoor want er zijn toch, is toch sprake van een aantal wonderbaarlijke genezingen ja dat is oh, ja. belangrijk ja. gedocumenteerd zelfs en, ja. Uh... ja hoor maar ja, ja, klopt. Dan, dan moeten we alleen nog eventjes uh, het woord koppelen aan, aan de plant en daar zijn al heel veel jaren mensen mee bezig en er zijn zelfs mensen die geloven echt heilig dat de heilige zalfzollen en zo die ze maakten, dat dat ook cannabis zalven waren. En die konden ze oh. in die tijd daadwerkelijk al maken. Hè? Die maakten ze overigens ook al. Ze wisten al dat je dingen in vetten kon oplossen en sommige dingen niet. En we waren best wel bedreven. Die mensen wisten heel veel eigenlijk vroeger tegenwoordig weten we er pillen van te maken dat is eigenlijk onze hele vooruitgang of we weten het uit elkaar te breken zodat we echt het kleinste zeg maar, het kleinste in de. oh ja dat werkt nog ja en die we dat zijn dan een paar uh, specialisten hè? die dan dat... vaak ook niet weten wat ze dus, doen dus uh, in die zin de... met die ADHD medicijnen kijk op kinderen mag je niet testen hè? nou hoeveel kinderen slikken dat al en uh, ho hoe lang gaat het goed wat weten we van de gevolgen daarvan uh, van die ADHD medicatie weet iemand dat al ik heb geen idee. Ik kan van school gestuurd te... worden omdat ze je te druk vinden en je ouders weigeren om ADHD medicijnen te geven. Want die denken gewoon, nou ja. maar mijn man was ook zo wild vroeger, denken ze. Om te voorkomen dat ik die diagnose krijg, beloof ik. Oké. Okay. <laughs> ja, dat, dat had ik ook als uh, zelfmedicatie. Nee, maar ik ken heel veel ADHD'ers die wiet gewoon gebruiken als, als, als, als, als, als zelfmedicatie. Omdat om dat ook allemaal een beetje... Te sturen en te regelen. Zeker. Dus, weten. Uh, dus de, de, de, ik bedoel, dat, dat, dat retalin is niet het enige middel. wat een uh, eventueel een oplossing zou kunnen. Zeker. brengen voor een bepaald probleem. Dat, uh... We zijn aardig rond, nu zijn we weer bij de medicinale plant. Ja. Het lijkt ja. Al, uh, alsof we het hebben gescript. <laughs> ja. wat, hebben we nou alles gehad? We, we, we maar... We, we hadden gekke omwegen, hè? Aapjes die ja. de jatten. Maar dat zijn ook drugs, hoor. Ja, dat is een hele week voorbereiding, man. En wij zijn apen. <laughs> is dat zo? Zeker weten, ja, alle ja, apen zijn, zijn, zijn blank, apen. blank, dus... Uh... Zijn er nou ook opeens alle apen blank? Ja, ja. Om, om te voorkomen dat oewoudgeluiden in het voortaan uh, nog gebruikt worden, jegens mensen met een ander kleurtje, oh. want oewoudgeluiden horen juist bij blank. Ja, ja. Guus, er zijn geen apen die zich zwart uh, schminken. Nee, maar er zijn er wel die hebben van die te gekke oorlogskleuren <laughs> in hun gezicht: blauw en rood. En... De mandril. Bijvoorbeeld. Ah, die heeft ook het te uh, gek achterste op sommige tijden <laughs> van het jaar, zeg hè. Wow. Dat is echt mandril, maar dan bij vrouwtjes. Maar was dat niet een overschot aan apen ergens? Van, dat was van de week toch in het nieuws? een speciaal winkel of zo van, uh, Nee nee nee, je hebt in iedere dierentuin heb je fokprogramma's en dan hebben die biologen of die, die, die mensen van de dierentuin bedacht van, nou we hebben een, een apenrots en dan moet zoveel procent mannetje en zo die leeftijdsopbouw en zodat degene in ja, de, ja, de natuur. Ik, ik zou je vertellen, in Italië heb je een wetgeving die. Uh, ...voorschrijft hoe salami gemaakt moet worden... ...en daar zit niet een voorschrift in dat er geen aap in mag. De, nee, serieus hè. Dus tot nog toe alle laboratoriumapen en zo... ...werden daar dus altijd verwerkt... ...en inmiddels worden daar dus ook niet-laboratoriumapen verwerkt... ...en het is nog grappiger... ...want er zijn steeds minder laboratoriumapen... ...omdat iedereen dat toch wel heel zielig vindt... ...en daardoor blijven er dus nog meer over... ...die komen dan bij Stichting Aap terecht... ...en die overleven het meestal nog wel... Maar alle andere apen, die worden gewoon afgevoerd naar Italië en die komen in sommige soorten salami terecht. Ik hou van hm. salami. Nou ja, een aap kan best wel lekker zijn, denk ik. Dat zou zomaar kunnen. Ze, ze eten elkaar wel. Hè? Die chimpansees, die lusten wel een baviaantje. Bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, ja. ja. Maar goed, dat... Uh... Goed idee mensen... voor de kerstdagen in ieder geval heb ik niet. <laughs> Nou nee, ik heet voorlopig geen salami meer, denk ik. Alleen maar Franse salami. Maar ja, wie maar, weet wat daar dan nou, in zit. Dat, dat, dat, Daar is vast en zeker ook wat mee mis, dat is al wel... Er zullen wel mini-pommies in zitten. Ja, maar in ieder geval, in Italië mag je dus gewoon... Is het enige land in Europa waar je apen mag slachten voor consumptie. In Mexico ook, hoor. Ja, oké. Okay. Okay. Maar ja, ik, uh, ik voor. Ja, wel, maar de europese wel... Unie is Nederland of, of Italië de enige. Indo-Europese Unie zeg je nu al? Bijna, dus ja. De, <laughs> ergens... de grootheidswaanzin begint gewoon heel dichtbij je. Dat is niet leuk, hoor. <laughs> Indo-Europese Unie. Die Dat is groot, augustus ja, ja. Die junker die wordt helemaal uh, wild van dit idee, man. <laughs> Shit. Hij moet wel vlug een jointje nemen. Ja, ja, ik ben er al mee bezig. Goed zo. Ik heb ook uh, lekker zitten blauwen tijdens de uitzending. Hopelijk viel het niet op. Nee hoor. Nou, we hebben nog een uh, pak een beetje tijd in ieder geval om gedachten te zeggen. Dat is, ja, tuurlijk. Dat moeten we dan maar doen. En uh, volgende week? Hebben we dan ook al iets? Nou ja, en misschien Johan en misschien Marianne en Serge dat die weer beter zijn. Maar die waren ziek. Ja, maar die zijn okay, nu, okay. Nu, nu, nu ineens weer uh, aanspreekbaar. Dus gistermiddag zijn ze aanspreekbaar geworden. Oh. Oké, okay. dat, dat zijn patiënten? Dat, is, dat zijn bestuursleden van de patiëntenvereniging. Ja, nou, maar goed, Jeroen zei dat ze ziek waren, dus. Ja, maar het, dat, dat, dat, het zijn ook patiënten dus, ja. Ja, ja, ja. En die kunnen er nog wel eens een kwaal bovenop krijgen. En Misschien moeten we een deze week ook eens aandacht besteden aan de doosjesman. Ja, dat lijkt me... De oh de... ja, dat is... Rob, uh... toch? Ja, ja. Heel goed. De, de man die uh, de, de, de gebruiker voorziet van die leuke joint doosjes. En tipjes. Ja, en wat, ja, tipjes en, en van alles heeft hij. Ja. En, en uh, verpakkingen voor uh, de Stufcake. De buldog heeft de hele mooie, weet ik. Ja, ja, ja. Dus, nou ja, goede ideeën. En uh, misschien, uh, want 1 maart uh, zit ik bij de tafel van 12. En dan zouden we misschien een stukje... Inprikken hadden we bedacht. Ja, ja, ja. Nou, dan weten de luisteraars dat er keer... leuke dingen aankomen. Heb je die datum nog een keer dat we dat even... Dus uh, dinsdag 1 maart. Oké. Okay. En ik heb begrepen dat de tafel van 12 een soort uh, uh, junior rotary clubje is. Oké, okay, dat klinkt goed. Klinkt goed. Misschien een soort live verbinding met Leeuwarden dat ik een stukje van de lezing uh, op de radio doe oh, en dat jullie ja, dan goed. zelf ja. verder gaan. Ja, prima. Ja. Ja, ja, ja, ja. Klinkt heel goed. Dag luisteraars, dag, uh, dag luisteraars, dag Geert-Jan, dag Kees, dag Hans, dag. Iedereen. Zetters, bedankt allemaal. Luisteraars en luisterritters. Ja.